Dit is de podcast van het bartimeus I Ask vragenuur van vrijdag 29 april 2016. Dit vragenuur wordt iedere laatste vrijdag van de maand gehouden van 3 tot 4 uur. Heeft u vragen, dan kunt u deze mailen naar i ask Bartimeus.nl. Wilt u eerdere versies van dit vragenuur downloaden... Of meer informatie, bijvoorbeeld hoe u kunt deelnemen aan het vragenuur, ga dan naar www.blinkmagazine.nl. Gespeld B L I N K M A G A Z I N E. En goedemiddag allemaal, dit is het Bartimeus I Ask vragenuur van vrijdag 29. ...april 2016. Welkom allen. Uh, ja, ik zal het vanmiddag alleen moeten doen... ...want ik kreeg uh, net geleden een telefoontje van, uh, van Nancy... Uh, ...en uh, er is een probleempje. Haar moeder is uh, niet goed geworden op het toilet. En uh, nou ja, daar moest ze heen. Uh, vervelend. Uh, natuurlijk voor, vooral voor de moeder, maar ook voor haar. Het was echt uh, geschokt. Dus uh, ja, uh, ik ga het vanmiddag alleen uh, doen... Maar, niet helemaal, want er zijn zes mensen, dus wat wil ik nog meer? Um, zoals ik al schreef in het VoiceOver Forum, uh, we hebben dit keer geen iOS-update. Nee, is een keer niet. Maar wel een gigantische update wat mij betreft van de Voice Dreamreader. Dus ik had zoiets van, uh, laat ik daar maar eens grondig naar kijken. Want het is voor mezelf ook wel prettig. Uh, ik heb dat inmiddels ook gedaan en ook in verband met bijvoorbeeld het... Uh, wat we al eerder hebben gedaan, het uh, rechtstreeks ophalen van uh, passend lezen en zo. Dus dat wilde ik vanmiddag doen. Nou verder, uh, Nens heeft geen apps en ik verder ook niet. Dus verder gaan we dat gewoon met z'n zeven vullen, denk ik. Um, ik moet even nog een beetje hier de boel ordenen, want er is hier net een nieuwe wasmachine bezorgd. En die bleek toch minder toegankelijk te zijn dan we dachten. Dus dat gaf nog toch wel even wat reuring, zoals dat heet. Dus ik zal zo nog even een toetsenbord erbij pakken voor mijn iPhone. Um, en voordat ik ga beginnen wil ik natuurlijk eerst zoals altijd een microfoon geven aan iemand die hem dringend nodig heeft. Dus wie iets dringends heeft, ik zou zeggen brandlos. En toen bleef het helemaal stil. Oké, okay, als niemand iets dringends heeft, ik ook niet, dan ga ik gewoon even de microfoon vastzetten. En uh, beginnen met de volledig gerestylede versie van de Voice Dream Reader. Voice Dream Reader is een app die bestaat al geruime tijd. En met deze app uh, zou je bijna kunnen zeggen... je kunt het zo gek niet dromen of je kunt het er wel mee lezen. Um, dat gaat van, uh, van e uh, tot Word documenten, PDF's en uh, dus ook de dc structuur. Um, met de nieuwe versie 4 hebben ze... ...eigenlijk de app helemaal gerestyled. We zullen natuurlijk ongetwijfeld nog uh, dingen tegenkomen... ...die we allemaal al weten... ...maar als het gaat om uh, zeg maar het beginscherm... ...en uh, alles wat met mappen en zo te maken heeft... ...hebben ze het uh, nogal veranderd. Er is inmiddels van de week weer een nieuwe update geweest... ...die bijvoorbeeld de webbrowser weer heeft teruggebracht. Ik denk dat mensen daar ook blij mee zullen zijn. Ik zal ook straks even demonstreren... Uh, ...hopelijk uh, dat dat ook weer werkt... Ik had inmiddels voor passend lezen een andere oplossing gevonden. Maar hopelijk gaat deze uh, de browser het ook weer goed doen. En daardoor kunnen we weer wat makkelijker boeken binnenhalen. Ik ga hem in ieder geval eerst eens even opstarten. Boeken map. Drie apps. Boeken. Voice Dream. Voice dream. Voeg toe. Knop. Oké. Okay. Uh, ik, ik loop eerst even het scherm door. En dan beginnen we zoals gebruikelijk met de instellingen. En bovenin een voeg toe knop. Filter, map, hoorspelen. Knop. Een filter. Hiermee stel je in wat je wil zien op je scherm. als het gaat om de lijst met uh, teksten, zal ik het maar noemen. die, die je hebt, uh, in InfoStream hebt geïmporteerd. Zoals je hoort staat die bij mij nu op een map, hoorspelen. Maar daar gaan we straks meer over zeggen. Wijzigknop. Een wijzigknop. Zoekveld. Een zoekveld. Gemarkeerd: Oorlog en Vrede. Ongeveer, Ongeveer 14 uur is gemarkeerd. Sorteerlijst. Sorteerlijst. Knoop. Rasterweergave. Knop. Geselecteerd. Lijstweergave. Knoop. Nou, je Knoop. kan de lijst dus sorteren. sorteren. Sorteerlijst. Knop. Gaan we straks ook nog kijken naar de rasterweergave en een lijstweergave? Het is. Stil maar. Het is voor ons toch altijd het handigst om gewoon de lijstweergave te gebruiken in plaats van een rasterweergave. Instellingen. Knop. De instellingen. Huidige tekst. Knop. De huidige tekst. Uidige tekst. En dat is het dan. We gaan naar de instellingen. Knop. Instellingen. Koptekst. Koptekst. Sluit. Knop. Een sluitknop. Cloud synchronisatie. Knop. Cloud synchronisatie. Uh, dat is dus uh, de synchronisatie met de iCloud. Ik ga er even in. Cloud synchronisatie. Cloudsynchronisatie. Cloud synchronisatie. Koptekst. Sluit. Knop. Synchroniseer bibliotheek met iCloud. Schakelknop. Uit. Synchroniseer bibliotheek met iCloud. Oké, okay, als je dat doet, dan gaat dus ook al, uh, al je. Uh, nou ja, wat eigenlijk. Hij, hij zegt het al. Je, je bibliotheek wordt gesynchroniseerd met iCloud. Dat betekent dat al je boeken in de iCloud komen te staan. Dat is leuk, maar als je. Uh, zoals wij allemaal, de meeste van ons, gewoon maar 5 gigabyte hebben. Omdat dat gratis is. Kan dat betekenen dat het gauw vol is. Daarbij moet je ook nog rekening houden. Iets wat mij een tijdje geleden overkwam. Ik had vrij veel in, uh, in VoiceDream staan, uh, ook omdat ik een 64 gigabyte iPhone heb. Dan kijk je niet zo nauw, dus ik had aardig wat boeken en ook wat hoorspelen erin staan. En toen kreeg ik steeds de melding van dat ik mijn iPhone geen reservekopie meer kon maken s'nachts in de iCloud, want ik had te weinig ruimte. Toen ben ik eens gaan kijken, toen bleek dat je als je in instellingen iCloud gaat kijken naar uh, de reservekopie, dat je daar ook kunt zien... ...wat er allemaal wordt opgeslagen als er een reservekopie wordt gemaakt. En toen bleek dat ook de documenten, dus in dit geval alle boeken en zo, van VoiceDream daarin werden opgeslagen. Ja, dan is 5 gigabyte gauw vol. He, als je ook nog de, de, de hele backup van je iPhone erin wil hebben en nog wat dingen. Dus dat heb ik sowieso al uitgezet. En synchronisatie met het iCloud hier heb ik, uh, van de bibliotheek heb ik ook uitgezet. Dus er worden, wat mij betreft, geen boeken of teksten die ik in Voice Dream lees, uh, bewaard in de iCloud. Als jullie dat willen, kan ik straks ook nog wel even in de, in de uh, instellingen iCloud laten zien waar je dat moet doen. Maar dat later. Terugknop. Oké, okay, dit laten we Terugknop. dus voor wat het is: Sluit. Cloud synchronisatie. Herstelbibliotheek. Ja, herstelbibliotheek. Als je dat doet, wordt de bibliotheek hersteld. Attentie. Uw bibliotheek wordt hersteld. Wacht. Oké. Okay. Uw bibliotheek wordt hersteld. Wacht totdat alle documenten weer beschikbaar zijn. Oké. Okay. Okay. Nou, oké, okay, okay. dat hebben we nu even Gemarkeerd. gedaan. Oorlog en vrede. Sorteerlijst. Knop. Nu ben ik weer terug, dus ik ga weer even tekst. naar de inst instellingen. Instellingen. instellingen. Koptekst. Sluit. Dat heb ik wel knop. vaker gezien. Er zitten ook nogal wat gekke dingetjes Cloud -synchronisatie. in. Cloudsynchronisatie. Herstelbibliotheek. Bron. Knop. Bron. Um, als ik hierop uh, dubbel tik, dan kom ik in de lijst met bronnen bron waar ik mijn teksten Cloud -Cloud vandaan iOS. haal: Cloud Opslag iOS, schakelknop aan. Klimbord, klimbord, schakelknop aan. Dropbox, Dropbox, schakelknop aan. Google Drive, Google Drive, schakelknop uit. Bokshaarden, knop, bokshaarden, schakelknop uit. Meer info, bokshaarden, Evernote. Evernote, schakelknop, uit. Pocket, knop. Pocket, schakelknop, uit. Meer info, Pocket. Instapaper, knop. Instapaper, schakelknop, uit. Meer info, Instapaper. Webbrowser, webbrowser, schakelknop, aan. Gutenberg, knop. Gutenberg, schakelknop, uit. Meer info, Gutenberg. Voeg website toe, knop. Voeg website toe. En dat zijn ze. Knop. Je hoort dat ik er een aantal heb uitstaan. Dat betekent dat ik die niet ga zien als ik op voeg toe ga tikken om een tekst, een boek of wat dan ook toe te voegen. Um, wat ik hier kan doen is een wijzig knop, Dan kan ik de positie van die bronnen verslepen. Dus ik kan zeggen van ik, uh, ik wil stel dat ik in, uh, uh, als website, uh, dat, dat gaan we misschien straks ook nog maar doen. Maar we gaan in ieder geval straks eerst even naar die webbrowser kijken. Maar in de vorige versie had ik als website passend lezen ingevoerd. Dan kun je die ook bovenin de voegtoelijst krijgen, zodat je daar het eerst komt. Dat was niet zo handig als het was, omdat ik toch iedere keer moest inloggen. Dat onthield hij niet. En in de oude versie, en ik hoop dat dat nu straks uh, ook weer zo is, dat gaan we straks proberen, in de webbrowser dat hij dat ook weer vasthoudt. Dus met wijzig... Sluitknop, cloudopslag IOS. Cloudopslag IOS. Schakelknop, aan, klembord... Oké, okay, nou ja goed, die kan ik ook uitzetten. Cloud opslag, iOS, uit. Laat ik die maar eens even uitzetten. Klembord, schakelknop, Evernote. Oh. meer info, Boxharen. schakelknop, uit. Ik heb ze eigenlijk bron, allemaal uit. Wijs. Sluit, Cloud opslag. Cloud opslag. iOS. Schakelknop, uit, klembord, klembord, schakelknop, aan. Doe ook maar uit, uit. hoeft niet op het klembord. Dropbox, dropbox, schakelknop, aan. Dropbox heb ik aanstaan en verder heb ik de webbrowser aanstaan. Um, dat is bron, bron, tekst, wijzig. Knop. Sluit. Knop. Sluit. Sluit. Gemakke sorteerlijst. Knop. Dan kom ik weer, vlieg ik hele instellingen uit. Dat is dus nog niet huidige tekst zoals knop, het moet instellingen, zijn. Wat mij knop. betreft. Dus ik ga er nu weer in. Sluit. Cloud synchroon. herstelbibliotheek Bron. Stemvoorkeuren. Knop. Neem contact op. Knop. En de stemvoorkeuren. Knop. Dan kom stem je weer in de lijst met stemmen. Download. Knop. header Engels. Koptekst. Hij gaat niet helemaal bovenin staan, hij staat nu bij Engels en dan hoor ik header download, download. die kan ik blijkbaar downloaden. Ster. IOS Daniel Voorkeur. Knop. Meer info. Ster. IOS Daniel Voorkeur. IOS Karen. Knop. Meer info. IOS Karen. Knop. Ik heb nog niet uitgezocht waar die ster voor is. IOS Moira. Knop. Meer info. IOS Moira. IOS Samanta. Meer info. Nou, nou, dat zijn allemaal st Engelse info. stemmen. St ik ga even Knop. in één klap naar beneden. Knop. Knop. Winkel. De winkelknop om stemmen te kopen. Alle knop. Alle. Twee, twee, van twee. twee van twee. Geselecteerd. Engels. Engels. Ik zet hem even op alle, twee want ik wil weten... Alle. Twee van twee. Wat ik aan Nederlandse stem heb. Ik heb hem nu op alle staan. Ik ga weer naar boven. Stemvoorkeuren. Sluit. Arabisch. Koptekst. Arabisch koptekst. Dus ik dacht in mijn onschuld: van... ik draai de rotor naar koptekst. Naar koptekst. koppen. Kopregels. En ik ga vegen. Chinees. Chinees. En verder gaat hij niet. En er zijn wel degelijk meer koppen, Arabisch. maar ik zie... Stemvoorkeuren. Stemvoorkeuren. Chinees. context. En ja, dit is denk ik gewoon een fout van de app. Dus ik kan niet met kopregels hier doorheen. iOS stinkting. Meer info. was stinkting. Deens. Koptekst. Deens, dus ik doe het maar eventjes als ik nu weer... Hoi, dat werkt dus niet. Dus ik ga nu even met drie vingers van beneden naar boven. Rij 8 tot hem met 17 van 45. Even rij 8 omhoog. En in de hoop dat ik snel rij bij Nederlands ben. Ayo is het voorkeur. Meringfo. Sster. Meringfo. Ayo is. Meringfo. Noors. Noors. Oké. Meringfo. Ayo terug. Meringfo. Ayo is aan mijn lief. Ayo. Ayo. Nederlands. Meringfo. Sster. Ayo is Juna voorkeur. Nederlands. Koptekst. Nederlands. Oké. Wie hebben we weer? Ayo is voorkeur. Dan hoor ik John Voorkeur, dat is geen Nederlandse stem. Download knop. Ayo is Leeka voorkeur. Download knop. Ayo is Amelie voorkeur. Download knop. Ayo is Mariska voorkeur. Meer info. Ayo is Marist. Ayo is voorkeur. Meer info. Ster. Ayo is Ellen Enhanced voorkeur. Nou komt ineens Ellen. Maar bij die andere stemmen, dat zijn volgens mij geen Nederlandse stemmen. Meer info. Ayo is voorkeur. Knop. Ik zal eens kijken wat hij kan Geselecteerd. Zegt. IOS maag het voorkeur. Ja, dan wordt het gewoon een geselecteerd. Meer info. Geselecteerd. IOS maag ja. het voorkeur. Ik zal hier eens op tikken. Wat horen we dan? Terugknop. Sluit. Knop. IOS Ellen. Door IOS als voorkeur instellen. Hé, ja, dan horen we ineens Ellen. Dus het is, uh, die hele stemtoestand, daar klopt iets niet mee. Stemvoorkeuren. Terugknop. Dus, Stemboard, nou, misschien hebben jullie dat ook al ontdekt, maar dit is dus knop. niet lekker. Meer info. IOS het ik ga even helemaal terug. Stemvoorkeuren, koptekst, sluit. Knop, okay. sluit. Voeg toe, knop. Nou, we hebben natuurlijk nog. Filter. Nu ben filter. ik weer helemaal terug ja. bovenin um, mijn scherm en ik ga even een slokje afkoelende koffie nemen. Dat wat betreft de instellingen. Nu ga ik even dat filter doen. Eerst. Filter, map hoorspelen, knop. Filter, koptekst. Filter koptekst. Sluit, knop. Sluit knop. Alle onderdelen. Alle onderdelen. Gemarkeerd. Gemarkeerd. Ongelezen. Ongelezen. Op bron. Knop. Op bron. Geselecteerd. Op map, map hoorspelen. Geselecteerd. Op map, map hoorspelen. Ik ga je eerst even. Je hoort ook dat dit geselecteerd is. Makken, voeg toe. Knop. Oké. Okay. Koptekst. Wijzig, knop. Sluit. Knop. Geen map. Map Pro Map Boeken. Geselecteerd. Map hoorspelen. Geselecteerd. Map, map hoorspelen. Nou, ik tik even op map. Als ik hierbovenin op de voegtoe voeg toe voeg toe toe knop tik, dan kan ik een map tekstvoelen. Nieuwe map. Je hoort op nieuwe map. Tekstveld. Bewerkbaar map invoeren. Annuleren. Annuleer. Knop. Tekstveld. Bewerkbaar. Ik zal even Map naam. Ik zal even hoofdletter E-pubs. Hoofdletter E. Hoofdletter Hoofletter e. Hoofletter e. Hoofletter e. E. E. U, B, B. Nieuwe map. Tekst annuleer. Oké. Okay. Zo, Knop. ik heb nu een map. Okay. E Mappen. Voeg toe. Knop. Mappen. Koptekst wijzig. Knop. Sluit. Knop. Geen map. Ook geen map kun je kiezen. Dat zijn de boeken die dan niet gesorteerd zijn in een map. Map Pro -tools. Map boeken. Geselecteerd. Map hoorspelen. E pub En de e-pub. Nou, we gaan Gezicht. even naar map. -tools. Ik pak even de map Pro Tools eruit. Voeg toe. Knop. En ik kom weer in mijn hoofdscherm met voeg toe. Filter, map, protools. Wijzig, knop, zoekveld. Mixing wit protools. Editing wit protools. Recording wit protools. Sorteerlijst. Knop. Nou, dat zijn ze dus. Rasterweergave. En als Recording ik bijvoorbeeld. Wit, Editing wit protools. Ik tik dit. Dit is een heb ik zelf tot deze boek verheven. Dus we kunnen Klaars, deze ook wel even knop. Knop. nemen. Um, ik ga nu gewoon hem even laten afspelen. Play, knop. Unpasbaar. Half of your course one is perfectly fine, but the second half needs some some some love. Oh, Dat doet hij dus goed. Um, we kunnen meteen wel even naar dit scherm kijken, maar eigenlijk is dit het, toch wel het bekende DC-scherm wat iedereen kent. En dan ga ik even van onderaf. Dat vind ik altijd het makkelijkste. Nog drie deze. Minuten, twee minuten, twee etrema en vijftig seconden. Ja, etrema. Het is een beetje. Hij zegt het een beetje vreemd. Dat zal wel met de vertaling te maken hebben, maar hij geeft u dus aan hoeveel uh, speelduur de, uh, dit boek nog heeft. Ligging. 19%. Knop. 19% is er al van afgespeeld. 28 minuten en 6 seconden. 28 minuten, dat is er al van afgespeeld. Dat is die 19%. Navigatie. 15 seconden. Navigatie. Daar hebben we de bekende navigatieschuif. 30 seconden. 60 seconden. Kop. Bladwijzer. Kop. En bladrijzen. En kop, dat is... Uh, ik heb helaas geen, geen boek hierop staan met een, een meer dan één structuur, Dus dat heb ik ook nog niet kunnen uittesten, helaas. Die vind jij alleen maar op tijdschriften. En ik heb op dit moment geen mogelijkheid om een tijdschrift erop te zetten. Knop. De play-knop, dat werkt eigenlijk nog steeds hetzelfde. Ik heb hem nu wel op kop staan, dus we gaan even kijken of dat werkt. Dus ik druk op in play en ik veest het van boven naar beneden. Nou, dit the is dus... Uh, between ik, ik ken boundaries. dit, dus ik weet wat er gebeurt. Hij gaat dus keurig, inderdaad, van de ene kop naar de andere. Ook hetzelfde gebleven is hier... Um, je hoort het al, dubbeltikken is play, pauze, omhoog, omlaag vegen is, terugspoelen. Terugspoelen. Of vooruitspoelen. Terug uh, Voor of vooruitspoelen. Spoelen. Dubbeltikken en vasthouden op de play-knop. 60 minuten. Kom je in OF Spring meteen, kom je in uh, de sleeptime terecht. Kop Sluit. 15 minuten. 30 minuten. 45 minuten. 60, 60 minuten. 30. En dan een tekstveld waar je een heel ander getal kan intikken. Ik bedoel, ik roep maar wat: 20 minuten of 120 minuten, maakt niet uit. Sluit timer, sluit. Knop. Ik sluit hem. Heading. 9 minuten, heading. Heading. heading. Ja, dat zijn dus al die bestanden. Hè, die, uh, um, die heten, uh, in dit, deze boek heten ze allemaal heading met een nummer. Maar bijvoorbeeld, in een uh, goed. Uh, Gemaakt tijdschrift, dan hoor je ook vaak de naam van het artikel Ligging. en dan Een kun je er wat effect. makkelijker doorheen. Heading. Heading. Hier zijn dus al die headings. Ik ga even naar boven. Knop. Boven hebben we nog steeds de thuisknop, dan ga je terug naar het hoofdscherm. Actie. Knop. Een actieknop, um, daar kan van, dat hangt er vanaf af wat, uh, wat voor bestand je hebt, wat daarachter zit. Actie, koptekst, sluit, knop, exporteer origineel bestand, deel, bewerken. Bewerken. Nou, bewerken zal hier bewerken. niet van zin hebben. Knop. Vertaling. Knop. Bewaar. Knop. Titel. Editing wit protos. Tekstveld. Tekst. Melding. Alleen documenten zonder opmaak kunnen bewerkt worden. Nou, dat hoor je al wat hij zegt. Alleen documenten zonder opmaak kunnen bewerkt worden. Tekst. Melding. Alleen documenten en, zonder opmaak kunnen uh, worden. verder kan ik hier dus de titel wijzigen als ik dat wil. En Annuleer. ik kan hem Knop. bewaren. En dan slaat hij uh, de boel Annuleer. op. Annuleer. En ik kan hem... Waarschuwing. Wilt u de gemaakte wijzigingen opslaan? Wil niet. Bewaren, Wil we niet. Bewaar niet. Beweren niet. Oké. Okay. Eh, we hadden we hier ook nog wel. 2 minuten en 28 seconden. Thuis. Stil maar in knop. acties. Actie, knop. De deelfunctie. Actie, koptekst, sluit, Exporteren. op deel. Deel. Attentie. Annuleer. Airdrop. Deel direct met anderen bij u in de buurt. Als ze airdrop inschakelen via het bedieningspaneel in iOS of via de Finder op de Mac, ziet u hun namen hier. Dikker op om te delen. Dat is dus een soort Bluetooth-achtige verbinding met andere uh, Apple-toestelgebruikers, zullen we maar zeggen. Bericht. Knop. Mail. Knop. Zet in notities. Knop. Meer. Knop. Meer. Knop. No. Annuleren. Dat is een bekende scherm dat annuleer. we allemaal wel kennen Uit, Uit, van het delen. Een minuut en 5 seconden. Dat is eigenlijk gewoon een, een zeg het maar een, een Apple-scherm en. Thuis. Knop. heeft eigenlijk weinig te maken Kaps. met huidige um... tekst editing wit broodels met de app waarin je bent. Oké. Okay. Voeg toe. Knop. Ik ga even naar filter map broodels. Knop. Nu ga ik even iets anders doen. Ik ga even naar filter koptekst. naar alles sluit alle onderdelen. Ik ga naar alle onderdelen. Voeg toe. En ik ga nu een e pub zoeken. Filter wijzig zoekveld wijzig. Nee, ik tik op wijzig. Geleg. Gereed. zoekveld. Nieuw, nieuw, nieuw. Roodol speed, Nieuw, Marco het groot draad. Nieuw, str. Rodan 0330. Een mens als Rodan. Clark Dalaton. 2 uur, 50 minuten, 2 etrema en 20 seconden. 1% gelezen. Epub formaat. Dit is een epub formaat. Ik tik dubbel. Geselecteerd. Dan is die geselecteerd. Harry Rodan 0330. Een... Roodol zwitspied. Wat is nieuw? Briefzorgen. Harry 3. Mixing wit. Huidige tekst. Recording wit. Pro... De tempel van Hanneman is geraakt. Gemarkeerd. Oorlog en ver. Het terras van Kalaan. Ongeveer 2 uur. Verplaatst naar map. En ik heb hieronder een aantal knoppen. Markeren. Markeren. Knop, terugspoelen naar begin. Terugspoelen knop, naar begin. Wis. En verplaats naar map. Je hoort dat ik een, uh, uh, iets heb gemarkeerd en die markering die krijg ik er niet meer af. Dus daar gaan we straks ook nog samen even naar kijken. Ongeveer twee uur. Verplaats naar map. Maar ik ga dit knop, verplaatsen. Verplaats naar. Voeg toe. Verplaats naar. Wijzig. Sluit. Geen map. Map rotos. Map boeken. Map hoorspelen, spelen. klaar, Gezet. Selecteer alles. knop. Zo. Selecteer filter alle onderdelen. Gereed. Knop. Zoekveld. Nieuw. Wat is nieuw hier? Nieuw. Een schitterend gebrek. Nieuw. Pro wit spits wit spits knop. Nieuw. Het groot de... Nieuw. Perry Rodan. Pro Perry Rodan. 0330. Een mens als Rodan. We zullen even kijken. Het is dus... Ik ben dus weer terug in dat wijzig Selecteer af. Filter. Gereed. En selecteer alles knop. Ik ga even weer met de gereed knop hier uit. En ik ga nu even kijken. Zoekveld. Wijzig. Filter alle onderdelen. Ik ga even naar mijn filter en ik filter op de map. Die staat helemaal beneden, kan ik meteen naartoe. En volgens mij stond EPUB ook onderaan. Dus ik ga nu even kijken of die keurig daar staat. En daar staat hij. Dus ik heb hem nu keurig verplaatst naar de map EPUB. Oké. Voeg toe, als ik hierop ga tikken, dan kom ik in de lijst met bronnen. Koptekst. Sluit. Dropbox. Webbrowser. Meer. meer. Je hoort hier dus alleen maar Dropbox en Webbrowser staan en meer. Zal ik eens even tikken. Brom, koptekst, wijzig, sluit. Cloudopslag, Cloud iOS. Hier dan zie je ze allemaal nog staan. Cloudopslag, iOS. Schakelknop, uit. En ze staan hier allemaal uit, maar ik kan ze dus met deze, in dit scherm, meer, kan ik ze eventueel ook nog aanzetten. Dan hoef ik niet terug naar de instellingen. Brom, koptekst, wijzig, sluit. Ik ga even sluiten. Oké, okay. uh, voordat ik nu uh, verder ga met uh, het stukje van het toevoegen van een boek vanuit passend lezen, want dat wilde ik ook nog even met jullie doen, gooi ik even de microfoon los om te horen of er nog vragen, opmerkingen, aanvullingen zijn op dit verhaal. Dan kan ik ook even de rest van mijn koude koffie opdrinken. Tom, bij mij zitten de stemmen gewoon, de Nederlandse stemmen gewoon bij elkaar, dus Ellen, Sander en dan heb ik nog een, een enhanced uh, Sander, dus bij, bij mij zit het heel, ja, gewoon op een rijtje, maar um, ja, je eigen stemmen die moet je wel weer opnieuw downloaden. Ja, maar zat jij dan wel, want daar we, gaan we straks ook nog even naar kijken, zat jij dan nou wel op hetzelfde punt waar ik zat in de instellingen en, en dan stemvoorkeuren? Ja, want ik, heb, ik ben het precies aan het volgen. Ja. Dan ben ik heel benieuwd welke versie jij hebt. Ik moet wel zeggen dat ik op de iPad bezig ben. Um, um, 4 uh, punt... Ja, wat zegt hij dan? 4. Ja, volgens mij staat er nog een stal bij. Oké, okay, nou dat is interessant. Uh, want ja, zoals je bij mij hoorde, zat het dus op een hele rare manier door elkaar. En ja, dat was de tweede keer. Want vanochtend toen ik dit voorbereidde, had ik het dus ook al gezien. Dus ik had ook zoiets van... Ik ben heel benieuwd, dus ik ben ook blij dat jij meedoet. En bij jou is het dus wel goed. Ik weet niet hier of er nog iemand anders is die hier al naar gekeken heeft. Dus naar de instellingen en dan de stemvoorkeuren en dan kijken wat er bij Nederland staat. Nou, dat zou ik nog een keer moeten nakijken, Tom. Maar ik, ik dacht ook dat het bij mij raar was op de iPhone. Uh, want want uh, wat er ook uh, bijvoorbeeld aan de hand is, maar dat schijnt een algemene voiceoverboek te zijn. Die is hier misschien al eens langs gekomen. Dat uh, die uh, high quality stemmen, HQ stemmen van uh, uh, iOS in ieder geval op dit moment niet bruikbaar zijn binnen uh, Voice Dream Reader. Maar dat schijnen ze binnen geen enkele applicatie meer te zijn, behalve op de iPhone zelf. Ja, ik, ik weet het niet. Ik gebruik uh, geen, uh, geen iOS stemmen in, in uh, Voice Dream ik moest wel opnieuw mijn stemmen, ik gebruik, uh, hoe heet ze, uh, Sophie, de Vlaamse stem, <coughs> die moest ik wel opnieuw downloaden, maar dat, dat is al eerder gemoeten bij een nieuwe versie of bij een nieuwe iOS dus. Uh, dus dat zou ik even moeten nakijken of dat zo kan. Maar ik ga zo toch even die e-pub die ik net heb verhuisd, ga ik even starten. En dan kunnen we, want daar kan ik dan naar de stem voorkeuren. Oké, okay, ja, nou dat is, uh, dat is duidelijk. Ja, ik wil nog wel even kijken straks. Um, ik, uh, ik kwam er eigenlijk gewoon ook proefondervindelijk achter. Doordat ik ineens als standaard stem. De iOS stem had en toen probeerde ik hem in ieder geval even op hoge kwaliteit te zetten. Want ik denk nou ja als hij dan toch die iOS stem pakt dan de goede maar. Maar dat, uh, dat wilde dus niet. Ik bedoel je kan aanvinken wat je wil maar dat, dat accepteert hij dus niet. Dus dat is eventjes, uh, ja, ook... Uh. En verder had ik een uh, groot probleem. Ik had er namelijk nogal vrij veel uh, dingen in staan. Wat hoorspelen, net als jij, en wat boeken. En uh, ook wat, uh, nou ja, wat tijdschriften vooral. Ik had ook een map Daisy. En bij het uh, uh, downloaden van de nieuwe app en het opnieuw... Nou ja, zeg maar, het opbouwen van die bibliotheek... ...is er toch wel uh, het een en ander misgegaan. En toen zag ik later eigenlijk pas een waarschuwing... ...dat je hem eerst had moeten backuppen. En dacht ik, ja, dat vind ik toch wel een beetje een misser. Want als je dan zo'n mooie nieuwe update uitbrengt en je vernachelt dan meteen de bestaande structuur van iemand op zijn iPhone, dan gaat het enthousiasme van de app toch wel een stuk omlaag. Althans, dat was bij mij uh, het effect. Je krijgt dat uiteindelijk wel weer goed, maar dat vergt dan toch weer een hoop handigheid. En... Ja, nou ja, Bruno, ik had... Uh... Ik heb het al eens eerder geroepen en dan denk ik van jongens, begin ik nou echt naar mijn pensioen te lopen of zo. Maar ook hier had ik weer zoiets van: wat voegt deze nieuwe versie nou in wezen toe? Um, ik was heel tevreden met zoals het was. En dat er nou echt een paar. Uh, nou ja, dat er nou echt dingen zijn gekomen waarvan ik uh, echt helemaal juichend met de handen omhoog uh, sta te dansen. Nou, dat kan ik toch echt niet zeggen. En net als jij heeft het mij eigenlijk alleen maar wat, nou ja, extra werk bezorgd, zullen we maar zeggen. Ja, precies, dat ben ik helemaal met je eens. Het, uh, het was voor mij ook een beetje een domper op de feestvreugde, want ik was er altijd heel enthousiast over. En het is nu, ja, ik zal hem zeker, zeker nog wel blijven gebruiken, net als wat jij zegt, maar dat is een stuk minder. Ja, nou heb ik natuurlijk ook weer uh, een probleem in het hoofd gehad, hè. Dus voor mij zal het misschien uh, wat dubbel spelen, dit soort uh, effecten. Dat, uh, dat, uh, dat geloof ik zeker wel. Maar goed, uh, dat. Uh, dat e ja, ja, ik, ik, ik weet het. Ja, nee, maar dat, dat, zou, dat kan natuurlijk ook meespelen. Maar ik heb het zelf ook hoor. En, ja, nou ja, goed. Het, het, ik heb me dat in het algemeen wel eens afgevraagd. Waarom dat nou steeds moet. Maar goed, ik ga nog even verder met uh, nog een paar dingetjes. Uh, uh, want uh, ik ben dan natuurlijk nog niet helemaal klaar met, met die boeken. Uh, want ja, ik ga hem natuurlijk toch wel blijven aanprijzen boven, boven de Daisy Laser app als het om het lezen van Daisy boeken gaat. Oké. Okay. Perry Rodan 0330, een mens als Rodan, voeg toe. Knop. Dus ik ga nu even weer een filter. Knop. wijzig zoekveld, Perry Rodan, sorteerlijst. Ik ga even terug naar... Voeg toe, filter, even. Knop. Even terug filter. naar alles. Context. sluit, alle onderdelen. Alle onderdelen en ik pak even een boek. Voeg toe, knop, het groot drakenboek. Van zijn. nieuw, stralende meisjes. Oké, pakken Lauren, okay, nieuw? Lauren Ja, dat is trouwens ook waar. Er is een rare buck. Uh, hij noemt ook al, heb ik het al gelezen, noemt hij af en toe het boek ineens weer nieuw. Uh, dus dat is ook een beetje vreemd. Hij onthoudt wel, volgens mij, tenminste, daar ga ik vanuit waar hij gebleven was. Zullen we eens kijken of Kirby dat 9 er is. September 1980, pagina, bocht, 5, navigatie, play, knop. Chaplin uh. Chicago verruild heeft voor Californië. En de hele filmindustrie met... Oké, okay. ik ga ja, even weer terug knop, naar boven. Actie. De lezerinstellingen. De lezerinstellingen. De acties hadden we gehad, maar ik, ik uh, heb dat net gedaan bij Pro Tools. Er was ook een deze boek maar ik pak hem nu even hierop. Lezerinstellingen. Lezerinstellingen. Koptekst. Sluit. Knop. Leesmodus. Knop. timer. Knop. De leesmodus. Knop. Geselecteerd. Leesmodus. Leesmodus. Koptekst. Sluit. Knop. Geselecteerd. Stoppen aan het einde van het document. Stoppen aan het einde van de zin. Doorgaan met volgende document. Herhaal document. Vingerlezen. Vingerlezen. Ja, vingerlezen is iets nieuws. Uh, ik ben even kwijt wat het was. Ik heb het wel ergens gezien, maar voor ons was het niet interessant. Het heeft te maken met mensen die moeilijk kunnen lezen. Die kunnen iets daarmee doen. Met het volgen van woorden. En dat zal, zal, zal vooral op de iPad interessant kunnen zijn. Waarom zegt hij? Participant 7. Nou. Dat heeft te maken omdat ik tegen mijn leesregel aan duw. Ehm... Oh. Sluit melding. Laserinstellingen. Uitgebreide instellingen. Knop. Laserinstellingen. Sluit. Leesmodus. Slaaptimer. Uitgebreide, inst... Uitgebreide instellingen. Slaaptimer. Knop. Uitgebreide instellingen. Uitgebreide instellingen. Terugknop. Uitgebreid. Sluit. Terugspoelen naar begin van de zin. na pauzeren. Terugspoelen. Reset nooit de spraakcursor. Ga automatisch naar volledig schermweergave wanneer voorgelezen nou, gelezen. dit zijn allemaal interessante... Terugknop. Instellingen die ik nooit gebruik, Koptext. maar ze zijn er wel. Lezerinstellingen, koptekst, sluit, knop, sluit. Boekgegevens, 49 seconden, Omslagtekst. Ik hier ga nu er thuis, terug. actie, lezerinstellingen, lezerinstellingen, sluit, leesmodus, slaaptimer. Uitgebreide, uitgebreide, ja, die leesmodus. Dus, uh, die hebben we even er nog in, omdat hier daar leesmodus, sluit knop stoppen aan het einde van het document stoppen aan het einde van de zin doorgaan met volgende document nou oké okay, dat was het dus Stop, stoppen aan het einde van het document leesmodus lezerinstellingen sluit leesmodus slaap timer knop leesmodus sluit en dan springt hij meteen leesmodus knop sluit knop leesmodus springt hij meteen weer terug dus ik ga Lees weer even modus. hierin leesmodus leesmodus sluit Geselecteerd. Hij geselecteerd, stoppen aan het einde van het dus document. Zo. Stoppen aan het eind van het document, dat wil ik ook. Hij, ik wil niet dat hij doorgaat naar een volgend document. Hij leest gewoon wel door in een deze boek hoor. Lezerinstellingen, terug, leesmodus. Lezerinstellingen, okay. Leesinstellingen. Dus koptekst, sluit, knop, Sluiten sluit. We. Stralende, bibliotheekgegevens, drie, actie, Geluidsinstellingen. De geluidsinstellingen. geluidsinstellingen, koptekst, sluit, knop, snelheid, 100%. Hier is de snelheid om aan te passen. Je kunt dat 125%. met een vinger doen. 100%. Ik kan ook dubbel tikken en 110%. Snelheid. Snelheid. Sluit. Geluid. Sluid. Snelheid. 105%. Verlag. Knop. Verhoog. Knop. Verlag. Snelheid. 105%. Wat ik dus nu deed, ik kan met verlagen en verhogen, kan ik hem dus verlagen en verhogen met stapjes van 5. Dat kun je ook door te dubbel tikken, vasthouden en te gaan slepen. Dan werkt dat ook. Um, sluit knop. Je kan ik kan hem gewoon laten draaien zin, nu. Snelheid. 105. Verlaag verhoog knop. Haar Verhoog. Zo kan ik dus steeds sneller als, als, als ik wil. Verlaag knop. Gaan verlaag oké. Okay. Geleidzienstelingen. Kop. Zo. Sluit knop. En sluit. sluit. Dit is dus. Je kan dat ook. Stralende meisjes door Harbes 17 juli 1990. Actie in, geluidsinstellingen, knop aanpasbaar. Je hoorde dat knop. Ik kon er dus op dubbel tikken en dan kom ik in dat scherm waar ik net zat. Maar ik kan hier ook gewoon met, uh, met mijn vinger uh, de snelheid verhogen of verlagen. Door inderdaad 135 110 procent. Dubbel tikken. Maar ik denk dat ik hem ook, ik zal hem eens voor de grap starten met twee vingers en dan met mijn vinger trekken. Ze komt half overeind en lacht hem stralend toe, alsof ze hem al verwacht had... ...en hij wel even bij haar mag komen zitten om een praatje te maken. Nee, dat doet hij dus niet. Geluidsinstellingen, koptekst, sluit, Dat is, heel goed. Dat dat goed. is ook goed ook hoor, want anders dan... Dat, dat doet hij dus, dus nou, in hier niet. Zes seconden. Wel, als je in dat scherm zelf zit, dan kun je inderdaad zoals je dat soms ook kunt doen... ...in een, een, een schuif om bijvoorbeeld de positie in een mp3 te bepalen, kun je hem ook slepen... Dat kan dus wel als je dit scherm opent, maar niet als je in dit afspeelscherm zit. Bibliotheekgegevens. Even kijken naar. Nou. Voeg bladwijzer toe. Een bladwijzer toevoegen. Kop. Arbeid november. Geselecteerd. Koppen. Knop. 1 van. De bladwijzers. Knop. 2 van 3. En hier heb je dus de keuze of je koppen of bladwijzers op dit scherm wil zien. Nou, dat is eigenlijk. In dit scherm is niet veel veranderd. Thuis. Ik ga nu even Ach, met nieuw, jullie nieuw, naar dat Peri naar die e -pub. Nieuw, nieuw, pro, nieuw. Het huidige tekst Peri dus Rodan, Rodan. 3, 3, 3. Thuis. knop. Oké, okay, Peri Rodan is een e dus we zullen even kijken hoe ze dit voorleest. Stellen activeren. We weten dat rust en orde binnen het zonne-Imperium niet in de laatste plaats van de aanwezigheid van Peri Rodan afhangen. Oké, okay, dit is dus uh, dit is behoorlijk hard zo te horen. Klaas, um, knop. Actie. Lezerinstellingen. Knop. We gaan hier even naar de. Geluidsinstellingen. Visuele. In... Geluidsinstellingen. Hier hebben we visuele ook visuele instellingen. instellingen, die hadden we net niet. Voeg bladwijze toe. We gaan even naar de geluidsinstellingen. geluidsinstellingen. Koptext. Sluit. Spraaksnelheid. Document specifiek. 200 woorden per minuut. Aanpasbaar. Dat onthoudt u dus per document. Verlag. Knop. Verhoog. Knop. Taal. Nederlands. Knop. Stem. Sofie. Knop. Uitspraak en woordenboek. Knop. Stemvoorkeuren. Knop. Voeg stemmen toe. Stem voorkeuren. Okay. Pakken eerst even stem voorkeuren. Xander in Knop. Meer info. Ajois Xander in Knop. Herstel. Knop. Geselecteerd. Nederlands. Knop. Alle. Knop. Winkel. Knop. Winkel. Alle. Oké. Meer info. Ajois Xander. Meer info. Stir. Ajo Meer info. Sophie, Knop. Sophie, Knop. We zullen eens even kijken wat hij nu doet bij. Meer info. Stir. Ajois Xander. Knop. Meer info. IOS Xander. Knop. IOS Xander, enhanced. We zullen knop. eens kijken wat er gebeurt. Geselecteerd. Geldt. IOS Xander, okay. enhanced. Ik heb hem nu geselecteerd. Stemvoorkeuren. Sluit. Knop. Ik sluit hem. Thuis. Nog ongeveer. Legging. Ongevo. Zoeken. Navigatie. Play. Knop. Alleen hij zo bij het afkondigen van de. De grap is, is dat hij dus helemaal niet overschakelt. Thuis. Dus ik ga even thuis ja. en dan pak ik de. Huidige broodools, Speed Spot. Wat is. Brief zo. Harry. Mixing, wit. Pro. Editing. Record. De tempo. Gemarkeerd. Oorlog en vrede. Oh, de record. Editing. Harry. Brief. Wat broodools, speed Huidige tekst. Stralen. Huidige tekst, tekst. Had ik meteen Play. kunnen doen, natuurlijk. Thuis. Knop. Nog ongeveer Ligging. Ongezoeken. Navigatie. Knop. Ootoestand van de stemgerechtigde. Nou, het raar is dat hij het dus thuis. niet eens doet. Dus ik ga er even naar even Geluidsinstellingen. Visuele instellingen. Oh, de geluidsinstellingen. Nou, de geluidsinstellingen. Geluidsinstellingen. geluidsinstellingen. geluidsinstellingen. Voeg stemmen toe. stemvoorkeuren, Knop. Stem voorkeuren. Meer info. Herstel. Geselecteerd. Nederlands. Herst. Meer info. Ayo is Xander. In. Meer info. Ayo is Xander. Enhanced. Zie, hij, hij wil hem niet. Geselecteerd. Ayo is Xander. Autoriteiten van het Imperium. De nota. T-Mobile, Drie van vijf streepjes. Geselecteerd. En wat je nu ziet gebeuren is geselecteerd. dat Geselecteerd. De... Ayo Xander. Knop. Oh nee, hij staat in, Meer nog info. Meer info. Geselecteerd is Xander, in Haans. Zij doen het gewoon niet. Stem voor sluit, knop. Sluiten sluit. even. Nog even. Starten. knop. Lekker twee derde meerderheid. Ga ik het gewoon niet over. Thuis, actie, lezen. Geluid, visuele instelling, geluidsinstelling, geluidsinstelling, spraak, verlaag, knop. Verhoog. Taal, Nederland. Stem, Sophie, knop. Nou, kijken of de regering kan veranderen, want dan sluiten we de volk Nederland, Sophie, meer info. is Xander, meer info. Ajois Xander, meer info. is Xander. Meer info. is Xander, Enhanced. Kijk ook niet nu wel. IoS Xander, inhaanst. Wil doen. Terugknop. Sluit. Knop. Terugknop. Hier heb ik een terugknop. Knop, een sluit en een Terugknop, terugknop. geluidsinstellingen. Krijgen. Ik persoonlijk zou in geval van een aanval. Nou, je hoort het. Hij doet het dus hier bij mij ook niet. Maar dit is een beetje. Ja, dat denk ik van. We hebben een voorkeur en het, ik vind dit een beetje. Wazig, maar dat kan natuurlijk ook aan mij liggen. Maar het is een beetje schimmig hier met die, met die stemvoorkeuren. Geluidsinstellingen, koptekst, sluitmelding. Sluit melding. Volg stemmen toe. Oké. Okay. Geluidsinstellingen, koptekst, sluit. Knop. Zo. Sluit. En dan had je hier ook nog een sluit en een terugknop. Dus dat is ook een beetje wat ik denk: van wat, wat moet ik hiermee? Dus dit is nog niet helemaal, uh, nou ja, helemaal netjes gemaakt, mijns inziens. Um, Play. Knop. Nou. Ik gooi nog even de microfoon los en dan gaan we daarna nog even naar het toevoeggedeelte. Eén advies aan alle mensen die VoiceStream gebruiken: als die wat vindt, meld het bij de jongens, want het is een ongelofelijk customer focus bedrijf die me wat graag met jullie mee willen denken. Heel positief bedrijf. Doe het, dan zal jullie frustratie ook een stuk minder gaan worden. Maar dat zal ik zeker doen. Want ik, ik ontdek dus nu inderdaad, uh, waarschijnlijk is dat met die stemmen is een IOS-probleem. Uh, een maar er zitten inderdaad wel wat uh, inconsequenties in dit scherm. En uh, Wat ik net deed, en dat, uh, dat, dat zal ik wel eens even iets overmelden. Dat lijkt een goed plan. Dankjewel Piet. Tom, ik deel jou uh, ja, het, het warren van de stemmen. Maar weet je wat heel raar is? Ik heb Amy en, en Daniel bij Engels. En bij... Bij Amy zegt hij voorkeur en, en bij Daniel zegt hij geselecteerd. Wat, wat is het verschil? Nou, In dit geval kan het zo zijn dat uh, als je een, een bestand gewoon begint met draaien, dat hij uh, de voorkeurstem altijd neemt. Maar als je uh, voor het uh, de, desbetreffende bestand wat je op dat moment aan het afluisteren bent een andere stem wil kiezen, dat, dat, dan neemt hij dat geselecteerde stemmetje. Zo, zou het, zo was het wel en zo zou het dus ook in deze versie moeten zijn. Oké, okay, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb, ik heb pas de, de, de, de nieuwe versie geïnstalleerd, dus ik moet er ook nog even aan wennen. Maar het rare is, ik heb de Engelse tekst openstaan en ik krijg gewoon, dus uh, uh, ja, Sander leest gewoon de tekst op in het, uh, nou ja, op zijn Engels, Nederlands, of moet, hoe moet ik het zeggen? Ja, dan, dan moet je toch... Um... Dan pakt hij de IOS stem, dan zou je toch in dit geval die Engelse stem moeten selecteren. Um, als je Xander als standaardstem hebt, zal hij dat altijd pakken, want hij pakt altijd zijn standaard als je het niet zelf verandert. Oké, okay, ja, ik moet er eerst eens ma maar eens proberen mee te werken, dus uh, ik, ik zal er ook verder geen vragen meer over stellen. Ja, het is nogal een ingewikkelde app, of laten we zeggen, er kan nogal veel mee en dat is natuurlijk heel erg leuk, maar als je een, een, een vrij uitgebreide app helemaal gaat restylen, dan duurt het weer even voordat je, voordat je zeg maar alle in- en outs weer in je, in je systeem hebt zitten. En dat, dat merk ik bij mezelf ook. Ik, ik heb het hier al eens genoemd, ooit is er bij ons in een overleg, we werd de vraag gesteld van wat is nou de beste tekstverwerker voor de iPhone, waarop iemand anders reageerde, de beste tekstverwerker is de tekstverwerker die je kent. En dat geldt natuurlijk voor al die apps, als je eenmaal zeg maar, jezelf hebt ingeleefd in de gedachten van de bouwer, zodat je zijn hele gedachtegang kan volgen en, en de app dus ook helemaal kent, ja, dan oké, okay, dan kun je wat op of aanmerkingen hebben, maar dan, dan vlieg je er gewoon lekker doorheen en... Als zo'n app vernieuwd is met, met nieuwe schermen. en ja, Dan moet je daar gewoon weer helemaal eerst in groeien. En dat willen we niet. En ik ook niet trouwens hoor. Want je hebt zoiets van. Hè, kan het niet zo blijven. Lekker vertrouwd. Kan er lekker snel mee werken. Hè? Dus ook met een website die ze ombouwen. Dat je denkt van waarom moet dat nou. Oké. Okay, um, we gaan een stukje doen van, um, van passend lezen. En dan probeer ik. Net als ik al eerder heb gedaan. Want het is dus nu nieuw in deze versie. Weer de webbrowser te gebruiken. Hallo, mag ik nog wat vragen? Ja, Kees, kom maar. Oké, okay. ik probeer het ook met dat Voice uh, Dream. Maar als ik een uh, Daisy-boek wil inladen vanuit Dropbox en ik wil ze laten voorlezen, moet ik dan al die mp3's selecteren? Of met welk bestand moet ik beginnen, zodat hij ze allemaal gaat voorlezen? Nee, als je een Daisy-boek wil importeren in Voice Dream, dan zul je het uh, Daisy-boek eerst moeten zippen. Dus van alle bestanden van het DC-boek één grote zip maken. En die, dat zip-bestand in de Dropbox zetten. En dan uh, invoeren in uh, VoiceDream. En dan pakt hij hem zelf uit en dan, dan pakt hij ook de hele DC-structuur. Want dan pakt hij niet de MP3's, maar ook die, uh, die SMIL-bestanden. Want die heeft een DC-speler natuurlijk nodig. Om de structuur van het boek te bepalen. Dus de hele map met, uh, met het DAZI-boek, uh, daar maak je een zip van. En die uh, gooi je naar Dropbox. En vanuit Dropbox importeer je hem weer dan in Voistream. Dat is trouwens met alle uh, DAZI-apps die er bestaan, uh, moet je uh, een, een zip-bestand hebben. Uh, die, uh, dat je moet inladen in de DC app Oké, okay, we gaan het proberen. Dankjewel. Oké, okay, daar gaan we weer. De uh, heer Hij vloog dus de app uit, dus ik ga er maar weer in. Appkiezer. Voice drink. Actief. Voice drink. Thuis. Knop. En nu ga ik even mijn toetsenbord aanzetten. En dan moet ik niet iedere keer tegen de microfoon stoten, want dat vinden we niet leuk. Thuis. Knop. Ik doe even voice over H. Boeken. Koptekst. Tekstveld. Voice drink. En dat was niet wat ik bedoelde. Dat is mijn eigen fout. Ik moet op de Escape-toets drukken. knop. Voeg toe. Even op knop. de escape knop. knop drukken op een toetsenbord. Uh, voeg toe. We gaan toevoegen. En ik kies voor sluit. Dropbox, webbrowser, meer, meer, webbrowser. Voor de webbrowser. Web Terug, grijs, knop. Vooruit, grijs, knop. HTTPS catalogus, aangepast lezen. NL mijn onderstreping boeken. Tekstveld. Ik zit er al, ik ga even door, maar ik ben niet ingelogd volgens mij. Sluit. Inhoud. navigatie, Zoeken in het Logo. weergave, Rechterdoe. Hoofdletter. Hoofdletter. Hoofdletter. A. Contact. Inloggen. Hoofdnavigatie. Kopnieuw. Inloggen. Koppeling. Ik ga even inloggen. inloggen. Koppeling. Inloggen. Verzocht. Koppeling. Ik doe nu net gewoon of ik op internet zit. Dat zit ik natuurlijk ook, hè. Hoofdnavigatie, Audio. Braille, letterlijk, commie, inschrijd, primary tabs, inloggen, active tab, nieuw wachtwoord aanvragen, inloggen, gebruikersnaam, ster, gebruikersnaam ster, tekstveld, snel navigatie uit, geselecteerd, gebruikersnaam ster, moet ik natuurlijk even mijn gebruikersnaam zo intikken, ja stil maar, stil maar jongens, stil maar, ehm, T-O-M-H-E-S-E-L-S, 1, 3, apenstaart. Tom, G. M. A. I. L. C o. M. Oké. Okay. Uw e-mailadres. Wachtwoord. ster, Wachtwoord. Ster. Beveiligd. Tekstveld. invoegpunt aan eind. Snel navigatie uit. Wachtwoord. Ster. Beveiligd. Tekstveld. Bewerkbaar. Woordmodus. invoegpunt aan begin. Uw wachtwoord. Mijn wachtwoord. Inloggen. Knop. Mijn wachtwoord onthouden. Aankruisvak. Niet aangekruist. Ik kruis hem maar even Aangekruis. aan. kruis. Inloggen. Knop. En ik log in, inloggen. Nou ben ik dus heel benieuwd of het weer gaat werken. Ik hoor voorlopig niks. Beoordelen. Downloaden. Koppeling. Ja hoor, ik zit, boven, ik zit erin. Terug, um, knop. Vooruit. Hat. Sluit. Inhoud. Beoordelen. Verwijderen. Afspelen. Omslag van het Groot Drakenboek. Afbeelding. De grap is, is dat ik alleen niet bovenin ben. Afspelen. Verwijderen. Nou, Naar de omslag van de. Afspelen. Verwijderen. Pop. Beoordelen. Koppeling. Dus als ik Ctrl-Home doe. Terug. Knop. Dan zit ik bovenin met de terug. Vooruit. Grijs, en de vooruit grijs knop. HTTPS, sluit, knop, inhoud, beoordelen, koppeling. Je hoort hem wegspringen, hè? Uh, wat ik even ga doen is met de hand... Um, 15:49 uur 49, ...de focus in de statusbalk zetten en dubbel tikken. Pagina 1 van 2. Als het goed is, verplaats je de cursor dan weer helemaal boven aan de pagina. Terug, knop, vooruit. HTTPS, sluit, inhoud, koppeling in pagina. HTTPS... Sluit, sluit, sluit, knop. HTTPS, sluit, sluit, sluit. Ziet ja, ziet er niet lekker knop. uit, hè? Dus ik zal maar even al het scherm wijzen. Uw drie laatst bekeken boeken zijn. Zo, nu dus Onze wel. Maar... Dus, Oké, okay, dit gaat dus niet echt heel goed maar het doet mijn, het wel. Navigatie, aanwinsten, binnenkort beschikbaar, leesverleend, grenzenbeheer, alweer... mijn boeken, berichten, geen berichten, zoek in de collect alles, tekstveld, zoeken. Uitgebreid zoek uw drie Omslag zoeken. van oorlog en, oorlog en vrede. Omslag van de laatste visite. Ik ga eventjes een uh, kopregels. Tekens. Taal. Rijen. Andere kant Aal, maar. Tekens. Woorden. Regels. Kopregels. Boekenplank. Streaming audio. Zeven. Kopregels. Omslag. Stralen. Beukens. Downloaden. Poppeling. Ik klik op downloaden. Downloaden. Koppeling. Ik ga weer even Uw download wordt voorbereid. Kopniveau 1. Dit kan enkele minuten duren. Het deze boek dat u gaat downloaden bevat auteursrechtelijk beschikbaar. Ik ga hiermee akkoord. Aankruisvak. Aankruisvak. Aankruisvak. Downloaden. Knop. Download. Downloaden. Knop. Ja, dit gaat natuurlijk een tijd duren. Dus ik ga dit zo even kijken of ik dit kan annuleren. Dit kan enkele minuten duren. Bladwijzers. Bewaren. Bewaren. Bladwijzers. 5%, 5%. 7%. ook. 8%. 8%. Nou. 8%. Dit kan enkel. 11%. 11%. Dit kan. Uw download wordt sluit. Knop. Http als slash ik nu sluit, dan is Eigenlijk had ik eerst even die pagina willen bewaren, want het zou maar zo kunnen zijn dat hij ook met mijn gebruikersnaam en wachtwoord erin blijft. Dat deed hij namelijk. Uw download wordt voorbereid. Dit kan enkele minuten bladwijzers. Knop 35 35 Want je hoort hieronder bladwijzers. Bladwijzers. Bewaren. En bewaren. Dus ik kan hier, net als in de oude webbrowser, die ze dus in 4.0 eruit hebben gehaald, maar er nu weer ingestopt. ...kan ik een, een pagina bewaren... ...en dat had ik met passend lezen gedaan... ...ingelogd en wel, en dat bewaren die ook... ...en ik kon dus ook, zoals ik die een paar keer geleden... ...een paar vraaguren geleden heb laten horen... ...kon ik daar dus ook... Um, ...niet alleen boeken zoals ik nu doe... ...van, van mijn, mijn boekenplank af... Uh, ...downloaden, rechtstreeks de Voice Dream app in... ...maar ik kon ook echt gewoon zoeken... Alsof ik uh, uh, zeg maar echt op het internet zat en een, een gezocht boek uh, op de boekenplank zetten En vandaar het natuurlijk meteen in Voistream downloaden. Dus ik kon via Voistream eigenlijk gewoon alles doen. Bladwijzers. Bewaren. Blad. Annuleer. Voortgang. 30%. 3 van 10. Ja, nu is die... Voortgang. 30%. Nu is iemand downloaden. Ik ga het even annuleren. Want hij. Op het moment dat. Uh, wat, wat er gebeurt. En dat kennen de mensen die. Zeg maar op de computer. Een, een, een deze boek van de boekenplank downloaden. Die kennen dat wel. Op het moment dat je hebt aangevinkt. Dat je uh, alles accepteert. Dan begint hij zogenaamd te downloaden. Dat doet hij nog niet echt. Hij ziet een teller lopen op de site. En wat er gebeurt. Is dat ze. Bij pas het lezen er een zip van maken. Als hij daarmee klaar is. Dan. Even vanuitgaand dat je met Internet Explorer werkt, dan krijg je dus die uh, informatiebalk-mededeling dat je het bestand moet openen of downloaden. Hè. Met Ctrl-N kun je daar, of met Alt-N kun je daar dan heen. En dat gebeurt hier ook. Uh, hij is dus eerst het boek aan het zippen. En zodra hij daarmee klaar is, gaat hij automatisch in VoiceDream het boek downloaden. Zoals je dat ook gewend bent als je een boek binnenhaalt vanaf Dropbox. Dit kan enkele minuten duren. Uw download wordt voor. Knop. Sluit open ik ga terug naar ATP slash, slash ajax Oké, okay. knop. Create zip Ajax Collab slash, slash vs 661 Unicever en Dit is een leuk. HTP create op Ajax Collab hoor. Create zip Oké, okay. Cre okay. okay. nou, okay. okay, dat doen we maar even Nieuwe? niet. Een schitterend gebrek. Dit is ja, leuk. Oké. Okay. Nieuw. Protools Wit speech using A Nieuw. Nu ben ik weer helemaal terug in. Um... ...waar ik was... Uh, ...op mijn hoofdscherm. Uh, het, het stukje wat we... In, in, uh, ...eerst in vier moesten doen... ...om dit te kunnen... ...was um, echt... ...naar een, een website toevoegen. En ik kan nog wel even laten zien... ...hoe dat moet... ...tot slot, want ik denk dat ik dan alles wel zo'n beetje heb gehad... ...dan uh, begint het uur ook al aardig vol te raken. Maar goed, dat maakt niet uit... Um, Nieuw, protocol switch speech using a custom preset als default plugin. Ik ga dus uit de Ik ga dus even naar -instellingen. de instellingen. Ik doe wel even lekker met mijn toetsenbord. Sluit. Cloud synergy. bron stembron bron. Ik kies voor bron, bron. bron. Klembord. Ik ga naar beneden. Klembord. Ik doe schakelknop uit. Klembord. Klembord Dropbox Dropbox. Schat snel navigatie uit. Even snel, snel navigatie aan. aan. Voeg website toe. Uh, want met snel navigatie aan, dan kun je met control pijl naar beneden op je bluetooth toetsbord in één keer beneden aan je scherm zijn. En hij zegt voeg website toe. Website. Annuleer. Knop. Website. Koptekst. Bewaren. Knop. Titel. Website. Naam. Tekstveld. Oké. Okay. Snel navigatie. Dan maken het passend. Snel. Nou doen. De hoofdletter E a s s e n Spatie. Hoofdletter l e z e n Oké, passend lezen. Koppeling. tekstveld. De koppeling. invoegpunt en maar even http. slash Dat hebben we ook staan. Populaire websites. Nou, dan krijgen we nog populaire websites eronder. Gutenberg. Hier hebben ze een aantal staan. Ik ga terug naar titel. Bewaren knop. Bewaren knop. Passend lezen. Knop. Hij staat er nu ook in. Ik ga hier terug. Bron, koptekst, wijzig. Bron, bron, wijzig. Sluit. Knop, sluit. Gaan we weer naar toevoegen. Briefzorg en welzijn. Gaan we weer hetzelfde een doen. Voeg toe. Knop. Voeg toe. Document we toe. hebben er vrij bij gekregen. Hoor maar. Sluit. Knop. Dropbox. Webbrowser. Passend lezen. Ik klik op passend, passend lezen. Passend lezen. Passend lezen. Terug. Grijs. Knop. Vooruit. Grijs. Passend lezen. Koptekst. Sluit. Knop. Wij gebruiken een cookie om het gebruik van de website te analyseren. Je zit dus, dus keurig gebruik... op de website passend lezen en kan ik. Lees meer over ons. Punt. Ja. Ik ga akkoord. Ja. ja hoor. Ik ga We gaan akkoord. akkoord. Hoofdletter A. Kop. Contact. Uitloggen, mijn pagina. En ik ben trouwens ook ingelogd. Navigatie. Dat zal dan wel komen omdat hij het IP-adres hier herkent en weet dat ik dus Zo kan ik er ook komen. Even kijken wat hij moet. Lezen kan altijd. Aanwensten in de collectie. Etalage. Het jachthuis. Kom niet voor terug. Ah, ik zit nog wel eens ik zit wel ingelogd. Letter. Kom je Lezen kan. Lees voor. Lezen kan. De collectie van pap. Aanvullend zijn er leesbeperking. Punt. Lezen kan. Navigatie. Passend lezen. Kop, kop, niet gevonden. Navigatie, audio lezen, braille lezen, letter lezen, kop, ins, lezen, kop, oh, mijn koppeling, terugknop, vooruit, passend, sluit, sluit, sluit, nee. hoofdletter, hoofdletter, s, taal, tekens, woorden, kopregels, passend lezen, fout, context, hoor. navigatie, Zo. audio lezen, koppeling, audio, audio lezen. lezen, koppeling, audio lezen, bezocht, koppeling, braille lezen, koppeling, letter lezen, combi, inschrijven, audio lezen, lees voor, passend lezen heeft de gesproken luistermiddelen. Koppeling, subnavigatie. Kopnieuw boeken. Kop, kranten en tijdschriften. Boeken, boeken. koppeling. Dit is de boeken, site. Koppeling, boeken, bezocht. Koppeling. Mijn gegevens. Veelgestelde vragen. Kopnieuw, mijn gegevens. Navigatie. Kop, boeken. Aanwinsten. Koppeling. Boeken, bezocht. Koppeling. Aanwisten binnenkort. Deel Deelkatalogische kranten en tijds. Oorspelen. Maatwerk. Luistermiddelen. Mijn gegevens. U bent ingelogd. Mijn gegevens wijzigen. Mijn pagina. Koppeling. Uitloggen. Koppeling mijn pagina koppeling M mijn, mijn pagina mijn pagina koppeling we komen er wel veel gestelde vragen kop niet gevonden kop niet kop niet gevonden kop niet gevonden leuk mijn hoorspelen koppeling mijn boeken koppeling Zo, mijn boeken mijn boeken koppeling kop niet gevonden kop niet gevonden mijn hoorspelen Subnavigatie. navigatie mijn boeken kop berichten Audio. Kijk, daar zijn we weer. Dus hier kan ik op deze manier hetzelfde doen. Alleen heb ik dan zelf een website toegevoegd. En eigenlijk kom je dan natuurlijk ook gewoon in een browser. Dus ja, um, je kan er op beide manieren, beide manieren komen. Via de, de webbrowser die weer terug is. Maar ook door zelf een website toe te voegen. Oké. Okay. Ik uh, geef de microfoon vrij, want ik heb haast geen stem meer over. Ik... Uh, ik uh, hoor jullie uh, aan en opmerkingen en commentaar graag. Kees, met forge Dream heb ik het voor elkaar. Hij doet het en ze Dat is mooi Kees. Veel plezier ermee, want het is lekker lezen vind ik. Ik heb nog een vraag Tom. Um, jij gaf net de URL in. Maar moet je de URL helemaal compleet doen? Dus met HT, TPS, uh, et cetera. En, maar je kunt er ook gewoon passend lezen pakken. Maar ik heb... Uh, geen uh, los toetsenbord. Mensen heb ik wel, maar dat heb ik niet aangesloten. Dus ik maak gebruik van de interne toetsenbord. En dan moet ik uh, de returnknop nemen voor zoek of ga of noem een dwarsstraat. Maar dan lukt het mij niet om het uh, voor elkaar te krijgen. Um, niet de returnknop. Er, er zit een ga-knop onder. Maar uh, in principe moet je, um, zoals ik het nu gedaan heb... Um, als je het met het virtuele toetsenbord doet. Ik weet niet of passendlezen.nl of dat voldoende is hoor. Zou ik moeten uitproberen dan even. Maar als je de tekst hebt ingetikt. Dus uh, in het, uh, op het virtuele toetsenbord. Dan moet je rechtsboven nog de knop bewaren dubbeltikken. Want dan pas wordt die bewaard. Dus je moet de naam invoeren. Waaronder je hem terug wil vinden in het uh, scherm als je gaat toevoegen. En de URL. En dan rechtsboven de bewaren knop dubbeltikken. Dan pas wordt die bewaard. Oké, okay, ja, die zit op de iPad beneden. Euh, naast. Euh, Goh, wat zat daar? Bladwijzers en dan euh, zit daar bij mij de bewaren toets. Misschien is op de iPad euh, anders. Maar er moet dus een knop ja of, of zoiets zijn. Nou, dan moet ik gewoon beter gaan zoeken. Ja, wacht even. Uh, we gaan nu in de verwarring in. Want wat jij zegt, knop bladwijzers en bewaren. Die knoppen zie je onderaan staan. Als je kiest voor toevoegen via de webbrowser. Dan zie je die knoppen staan. Als je in het instellingenscherm een bron wil toevoegen en je kiest daarvoor website toevoegen. Dan moet je dus de naam van de website waaronder je hem wil terugvinden in het voeg toe scherm en de URL intoetsen. En dan moet je het geheel bewaren en dan zul je hem voortaan als je dus voor het voeg toe kiest naast Dropbox ook de naam van die URL zien. Oké, okay, dus ik zat gewoon verkeerd. Duidelijk, dankjewel. Tot... Ja, dat krijg je als een app ingewikkeld is, omdat je dus op twee manieren er ook kunt komen. Je kan de webbrowser gebruiken, dat was de eerste manier die ik liet zien. En de tweede manier is dat je de, de, de website gewoon als bron toevoegt. En dat hadden ze nieuw gemaakt in die versie 4, maar blijkbaar vonden mensen dat die ouderwetse webbrowser terug moest. En die zit er dus nu ook weer in. En ik wilde even weten die, of die nog op dezelfde manier werkte, want die gebruikten we in versie 3, want toen konden we nog geen websites toevoegen kon je alleen maar die browser gebruiken. En dat had natuurlijk als nadeel dat als je van meerdere websites boeken wenst te downloaden, dan moet je iedere keer weer die URL intoetsen. Omdat je eigenlijk gewoon aan het internet bent. En als je een, uh, keihard een website kunt toevoegen als bron, dan ben je natuurlijk als je meerdere websites wil gebruiken, ben je sneller klaar. Maar dat maakt de app weer net even iets uitgebreider en dus ook ingewikkelder. Ja, en als je dan een beetje handig bent met, uh, zo, zoals jij zeker uh, wel bent, Tom, dat zit ik te denken. Dan kun je natuurlijk de functies in zoverre combineren dat je eerst de website, uh, de webbrowser uh, gebruikt om een website op te zoeken. En vervolgens als je dan op uh, precies de goede plek van die website bent, uh, dus zeg maar op de boekenplank... Uh, in ingelogde toestand om dan daar die URL te kopiëren en die te gebruiken om zeg maar uh, dan ook meteen de juiste subwebsite toe te voegen uh, voor, uh, voor in, dat, in dat hoofdstukje. En wellicht dat hij daar dan ook, kijk mocht hij uh, opnieuw willen dat je inlogt dan geeft hij dat volgens mij wel aan. Maar je kunt volgens mij wel zo'n subpagina zeg maar, van zo'n boekenplank. ...dan als website invoegen bij toevoegen en dan zou die vrij snel op de juiste... Ja, dat klopt. Dat doet hij ook. En, en zeker als je dus uh, uh, eigenlijk altijd vanuit je eigen uh, wifi gaat... ...dan ziet hij ook jouw IP-adres en dan herkent hij het wel. Uh, Bruno, denk er even aan dat je, uh, uh, als je uitgepraat bent... Uh, ...even iets langer die, uh, uh, die spatiebalk uh, wacht met, de, met die spatiebalk. Want je weet het, hè, de Mac die, uh, die buffert een beetje. Oké, okay, ik ga er weer uh, helemaal aan denken. Oké, okay, nou mensen, dit was mijn verhaal over de Voice Dream Leader. Um, ik gooi de microfoon nog even los voor, uh, voor vragen op en aanmerkingen... ...voordat we naar het volgende onderdeel gaan. En toen bleef het stil. Oké, okay, uh, eigenlijk ben ik, uh, ben ik iets vergeten. Want um, dat komt natuurlijk ook door die wasmachine en door Nens... ...die er ineens niet meer was. Want natuurlijk hadden we moeten beginnen met de vragen binnengekomen bij IASK. Dat was een mail van, uh, van Johanne en... Um, uh, Johanne, ik heb hem even niet bij de hand. Dat is, uh, uh, eigenlijk doet Nens dat altijd. Ik weet dat er weer problemen zijn met de ABN AMRO-app. Ik kan helaas mijn contact dat ik had via Accessibility niet te pakken krijgen... of uh, de persoon is weg of iets anders, maar ik zal het nog wel even proberen. Ik vind het wel jammer, want ik, ik weet dat uh, uh, bijvoorbeeld uh, op dit moment... Uh, en daar heb jij weliswaar niks aan. Maar voor de andere mensen misschien wel interessant om te weten... dat er zo ongeveer permanent iemand van Stichting Accessibility... bij de Rabo is gedetacheerd om uh, daar de toegankelijkheid van de app... en uh, uh, de site uh, uh, en te waarborgen en te zorgen dat het toegankelijk wordt. En dat uh, er ook mensen bij, van de ING uh, bij Accessibility zijn geweest... om het vak te leren, zullen we maar zeggen. Dus die banken die... Uh, die doen het wat mij betreft goed. De ABN AMRO was ook goed op weg. Maar uit jouw verhaal begrijp ik dat het toch allemaal, um, nou ja, toch weer even wat minder is. Um, nou weet ik niet of er hier meer mensen zijn die bankieren op de ABN AMRO. Jij doet dat omdat het jouw oude baas was. Maar ik geloof dat er voor de rest, denk ik, hier weinig mensen zijn die gebruik maken van die app. Klopt dat? Nee. Ik gebruik hem om uh, de kleine betalingen te doen. Om te voorkomen dat ze mijn bankrekeningen slepen Als ik ergens aan het uh, betalen ben. Dus ik gebruik de ABN-namen wel. Maar je moet hem volgens mij nu... Je uh, app moet je nu... Uh, hoe heet dat? Uh, met, je, met dat uh, stomme ding die, die voor ons niet leesbaar is. Daar uh, ben ik even de naam kwijt. Je moet hem uh, een soort van uh, inschrijven, zeg maar. Je moet hem registreren. Hè? Dat woord zocht ik. Ja, moet je dus nu ook al voor de app uh, die identifier gebruiken? Nou, dat is. Nou, goed, oké. Okay, uh, Johanna, praat, uh, praat ons even bij. En, en uh, jij weet ongetwijfeld nog wel wat je geschreven hebt. Ja, ik had ook nog andere vragen gesteld. Maar die, de, die app. Uh, nou, weet ik niet. Was het Kees of Piet? Die de Aden Amro. Nou, als je uh, ingelogd bent. Uh, nou, uh, ze gaan over tot registratie van. De iPad of de iPhone. En dan. Um, ja dus, dus in combinatie met. Uh, je snelcode. Dus, dus je hebt geen identifier nodig. Je kunt ook hogere bedragen. Voortaan overboeken. Als je dat wil. Maar je moet. Uh, je, vroeg of laat moet je. In ieder geval. Je ja, iPad, uh, iPad of iPhone. Moet je registreren. Dus dat is denk ik. Wat, uh, wat mijn voorganger vertelde. Um, maar het vervelende is dat. Ja, het was zo overzichtelijk. Maar nu hebben ze vijf uh, kopjes, rekeningen, tools enzovoorts, die hebben ze niet met naam genoemd. Nou weet je natuurlijk wel de volgorde, maar als ze die volgorde gaan omgooien of ze voegen er een, een item bij, ja dan hang je gewoon even, dan duurt het gewoon voordat je het weer uh, onder de knie hebt. Dus dat vind ik heel erg jammer dat ze dat nou gedaan hebben. Maar ja, ik had jou een mail gestuurd inderdaad. En ik heb het ook gemeld bij de Oogvereniging. En ik heb het bij, uh, bij ABN AMRO ook uh, gemeld. Alleen, ze hadden me terugbellen, maar dat doen ze natuurlijk niet. Dat is, ja, ik, tegenwoordig krijg ik allemaal mensen die maar niet terugbellen. Uh, ja, dus dat is gewoon hartstikke vervelend. Ik gebruik de app. Um, kan ik ook toevoegen voor kleine bedragen. Grote bedragen doe ik niet, want daar maak ik gebruik van... Um, de telefonische overboekingsdesk, die hebben ze voor een bepaald doelgroep in het leven geroepen, en daar ben ik super blij mee um, dan moet je natuurlijk wel um, aangemeld zijn daarvoor en dat doe ik voor grotere bedragen maar kleine bedragen gewoon in combinatie met uh, de iPad en de, de of ja de iPhone, maakt niet uit en uh, de snelcode um, even kijken of ik de microfoon heb ik denk het wel uh, de ABN AMRO app gebruik ik ook Um, ...je moet je straks eenmalig aanmelden... ...je iPhone of iPad aanmelden... ...je telefoon moet je dus aanmelden... ...en dan heb je eenmalig je identifier voor nodig. Dan moet je naar... Uh, ...ja, ik heb dat dus al gedaan... ...maar ja, ik kan dat dus uh, nog zien. Uh, maar je moet je straks eenmalig aanmelden voor, met je identifier... ...en dan kan je uh, ja, bedragen overmaken... ...en wil je dingen wijzigen... De hoogte van de bedragen die je over wil maken, dan heb je nog een keer je identifier nodig. Maar als dat eenmaal goed gezet is, kan je het met een code, met een uh, ja, met je inmeldcode, in in uh, uh, even kijken hoor. Uh, uh, nou ja, met je, wat is het, viercijferig? Uh, even tellen hoor. Vijfcijferig, ja, dat wou ik even zeggen. Klopt Kees, ja, vijf cijfers, en, uh, dus maar dan hoef je daarna dus je identificatiecode met, met die vijf nummers niet meer te, uh, te gebruiken. Ja, ik vind het altijd wel prettig, maar goed, de, de registratie van de iPad of de iPhone is natuurlijk ook een soort van extra beveiliging. Ik ben wel van uh, de veiligheid, dus uh, ja. Nee, je moet die vijf cijfers altijd gebruiken. Wat je niet meer hoeft te gebruiken straks is de identifier, nadat je me hebt aangemeld. Dus nadat je je telefoon of iPad hebt aangemeld, heb je de identifier niet meer nodig. Maar wil je het daglimiet wijzigen of dat soort dingen, dan heb je weer een keer je identifier nodig. En je cijferige code, die blijf je altijd gebruiken. Met inloggen. Ja, dat is ook een beetje hetzelfde wat de Rabobank doet. Daar heb je ook je uh, de, de, de, de, de random reader, zoals dat ding daar heet, heb je nodig om... Uh, Eenmalig ervoor te zorgen dat je de app kunt gebruiken. Vervolgens gebruik je een soort pincode. En ook als je inderdaad je limiet wil wijzigen. En ook als je voor het eerst wil overma gaat overmaken naar een onbekende rekening, dan heb je ook uh, um, de identifier dus de, de, de, de random reader nodig. Um, de ING is daar een uitzondering op en wat mij betreft ook een. Prettige uitzondering, daar doe je alles met die vijfcijferige pincode. In het begin, um, om je toestel te registreren, heb je zogenaamde tandcode daarvoor nodig. En die, als je al aan het internetbankieren was bij de ING, dan had je waarschijnlijk die tandcode al via een sms. Dus daar heb je eigenlijk, dat kun je helemaal zelfstandig doen. En ik moet je ook eerlijk zeggen dat als ik de apps vergelijk. Um, ik heb nog niet de nieuwe Rabo app. Dat moet ik ook nog even doen. Want dat, dat, dat registreren schijnt ook wel met goede ogen te moeten gebeuren. Um, maar ik, ik heb toch, als ik kijk naar die apps, vind ik de ING app toch nog het uh, meest toegankelijk van, van de banken. Uh, de andere banken weet ik niet. Ik heb wel mensen bij ons bij Accessibility gezien van de SNS. En, uh, maar of, of dat inmiddels al toegankelijk is, uh, die banken, net zoals ASN, daar durf ik nog geen uitspraken over te doen. Nou, ik was, ik was heel erg tevreden over ABN AMRO, alleen ja, dat ze dus nu die veranderingen, uh, die, die, die labels weggelaten hebben, ja, dat vind ik dus wel een misser. En de identifier, dat is natuurlijk ook best wel lastig, als je, want je moet uh, iemand hebben die die snelcode die er gegenereerd wordt, dat die ingetoetst wordt. Maar verder, ja, verder ben ik er wel heel erg tevreden over. Maar ja, ze moeten natuurlijk nu wel weer een update laten uitvoeren. Ja, die labels is vervelend. Uh... En ja, als je die Identifier maar één keer nodig hebt... dan, dan is daar wel uh, gelukkig wel even doorheen te komen. Maar dat moet natuurlijk niet te vaak gebeuren. Uh, ja, ik heb verder even naar jouw mail gekeken. Um, Siri en afspraken. Ja, dat is een verhaal apart. Als ik ga kijken naar... Um, je kunt uh, in, in de help van Siri... kun je zien um, wat je allemaal mag roepen. Um, en dat klopt niet met de werkelijkheid. We hebben natuurlijk dat... Uh, uh, het verhaal van, uh, van Daniel, wat, uh, wat van, door Astrid tot uh, deze Boek is verheven. En daar zal ongetwijfeld ook een hoofdstuk over de agenda in staan. Dat heb ik zelf, ik uh, ben er nog nooit aan toegekomen ge om dat te draaien. Maar misschien moet ik daar ook eens naar gaan kijken. Ik heb nu een, een, een meneer die het volledig in het Engels doet. En uh, ook daar heb ik de indruk dat het heel lastig is om... Uh, ...om, um, zeg maar, Siri... Een, een, ...een volledige afspraak te ontlokken. Uh, als je vraagt van wanneer is mijn volgende afspraak... ...dan wordt wel datum en tijd genoemd... ...en van de eerstvolgende ook nog wel... Uh, ...wat de afspraak behelst. Maar je moet wel heel erg... Um, ...zeg maar exact um, de afspraak inspreken... ...zo in de trant van... ...en dan doe ik het even zoals ik het in het Engels heb uitgezocht... ...new appointment titled... Mr. X at uh, 1 May 1330 of zoiets dergelijks. En dan doet hij het goed. Uh, in het Nederlands um, gebruik ik hem eigenlijk nooit. Siri. Uh, verder had jij het ook nog even over die statusbalk. Ja, dat blijft vervelend. Uh, ik heb wel het gevoel dat het minder is dat hij naar naartoe springt en verder wil me even niks te binnen schieten. Johanna, dus praat me even bij over jouw vragen. Ja, ik moet hem eventjes, ik kan wel opstaan, maar ik moet hem er even erbij pakken. Maar, uh, en ik weet niet of dan de microfoon uh, werkt. Nou, met Siri is het zo, uh, met het, het, het inplannen gaat het wel, wel goed. Want dan doe ik dus wat jij aangeeft in het Engels, zo uh, doe ik het in het Nederlands, dat gaat het prima. Alleen, als ik vraag van heb ik een afspraak. ...op die en die datum, dan zegt hij gewoon keihard ja. En, en de rest moet ik dan maar een, uh, ja, opnieuw gaan vragen van uh, welke afspraken heb ik dan op die en die. Dus dan kom ik op een gegeven moment ook wel. Maar eerst kon dat gewoon in één, ja, komt in één, uh, in een, hoe heet het, doorgaan. Maar goed, ik haal even mijn, uh, mijn vragen erbij. Ik zal het vragen. Heb ik een afspraak op 4 mei? Ja. Je hebt op woensdag drie afspraken. Oké. Okay. Welke afspraken heb ik op 3 mei? Je hebt dinsdag een afspraak om 13 uur. Wil je meer weten? Ja. Op dinsdag om 13 uur, mevrouw A. van Denderen van den Brand. Oké. Okay. Dus, ehm... Um, um, dan ga ik even naar woensdag... Welke afspraken heb ik op 4 mei? Je hebt woensdag twee afspraken om 9 uur en 13 uur 30. Je hebt ook een afspraak voor de hele dag. Wil je de details? Ja. Activiteit voor de hele dag, dodenherdenking. Op woensdag om 9 uur, de heer Eges Bers. Op woensdag om 13 uur 30, de heer Enfrozes. Oeh, dat was het. Siri werd bij mij een beetje te persoonlijk. Hij begint te pas en te onpas tegen mij te praten. Waar zou dat aan kunnen liggen? Heb je Hey Siri aanstaan en dat hij daarop reageert? Nee, maar ik heb nu wel heel Siri uitgezet, want het begon een beetje irritant te worden. Ik vind uh, dat iemand tegen mij praat, vind ik oké, okay, maar wel op het moment dat ik het wil. Begrijpt u? Dat is vreemd, Piet. Dat heb ik nou nog nooit gehoord. Je zou bijna denken dat. dat je... Heb je het ook al geprobeerd? Is je iPhone te, gewoon helemaal te resetten en zo? En uh, was het toen nog niet uitgekletst? Nee dat, dat heb ik, nee, dat heb ik nog niet geprobeerd, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik ga dat wel een keer proberen. Maar het is wel heel raar dat je in één keer zo tegen je begint te praten. Dat is... Nee, dat heb ik niet verstaan. Toen zeg ik nee, ik heb ook niks gezegd. En hoorde je dan van tevoren ook dat geluidje alsof je de, de thuisknop hadden ingedrukt? Ja. Ja, dat is raar. Dus dan. Dan ziet de iPhone zeg maar uh, alsof je de thuisknop een seconde of twee ingedrukt houdt. Nou, dat is inderdaad vreemd. En uh, als je Siri uitzet, dan werkt dat ook natuurlijk nog. hè? Want dan werkt uh, voice dialing, dus met, met de stem uh, een telefoonnummer uh, roepen. Dat werkt volgens mij ook gewoon nog steeds. Dus uh, ja, je zou Siri weer gewoon eens aan kunnen zetten. Tenzij het helemaal nooit gebruikt. Ik gebruik het niet zoveel, maar uh, soms is het handig. Maar uh, vervelend als hij het op momenten doet dat je niks wil weten. Nou, wat mij dus wel eens een enkele keer overkomt... dat is dat als je gewoon een keer op de home-knop drukt... dat hij dat toch, uh, zeg maar, uh, interpreteert als het inschakelcommando voor Siri. Dat herken ik wel, maar spontaan iets uh, tegen me gaan roepen... Uh, dat heeft hij bij mij ook nog nooit gedaan. Nee, dan wordt ze wel, worden ze wel erg brutaal, hè, die telefoons. Nee... Uh, Johanne, heb jij inmiddels al uh, de rest van je vragen gevonden? Ik had ook nog even gekeken. en Het waren meer, waren meer uh, dat jij inderdaad wat dingen... Uh, meer constateringen dan, uh, dan volgens mij vragen. De belangrijkste vraag voor jou was uh, inderdaad dat Siri. Als ik het me goed uh, herinner. Ja, dat klopt. Uh, ik gebruik Siri trouwens. Ik vind het heel fijn om, uh, als ik agenda, uh, afspraken in de agenda moet zetten. Vind ik het wel lekker makkelijk. Um, um, ik gebruik ook... Uh, best wel vaak de dicteerfunctie en dan niet Siri, maar gewoon de dicteerfunctie bij e-mail of, of, of zo. Maar uh, ik vind dat er soms gewoon braswerk uh, van gemaakt wordt. Ik, moet, ik ben wel van uh, het liefst van geen fouten maken, maar ja, nu ontsnapt er uh, toch zo nu dan wel een, uh, een, ja, dat er toch een fout, blijft zitten. Uh, ja. Je moet het gewoon helemaal gaan controleren of er geen schrijffouten of wat dan ook erin zitten. En dat vind ik, vind ik best wel lastig. Nou, ik ken mensen, dus ik weet niet, je zou eens kunnen kijken of je wel het goede toetsenbord actief hebt. Want de ervaring die ik hier van mensen heb, is dat het bijna gewoon perfect is. Die, dus dat verbaast me eerlijk gezegd. Nou... Ik gebruik Siri ook heel veel met dictaat. En als je een boodschappenlijstje maakt en je zegt beenham, dan maakt hij daar beenhammen van. En namen kan hij heel moeilijk. Mijn buurman boven heet Tijen en dan maakt hij daar Dijen van. En als je zegt, ja, ik noem maar wat, melk 2, dan doet hij daar t -w -e, e van maken. En als je zegt melk 22, dan doet hij er wel twee tweetjes bij neerzetten. Dus met namen... En daar heeft hij wat moeite mee. En uh, ik weet niet hoe je dus een getal, getalletje 1, dat hij echt een 1 neerzet. Dan maak je er echt e, e, EE-N van. Dus ja, namen en zo. Nou, en voor de rest doet hij het wel, vind ik, geweldig. Ja, namen is natuurlijk altijd moeilijk. Het is wel zo dat uh, Siri is wel in staat om uh, namen die... Uh, als je namen in het dicteren gebruikt die ook in jouw adresboek staan. In jouw contacten. Dan kan Siri daar wel beter mee overweg. Want dan zal die dat herkennen. Dat doet hij trouwens ook als je natuurlijk iemand gaat bellen. Dus. En het is uh, een, um, een lerend systeem. Hè? Eigenlijk hebben al die firma's dat wel gedaan. Microsoft met zijn Cortana en ook Google met zijn Google Now. Uh, die hebben inmiddels allemaal volgens mij zo ongeveer bedrijfjes overgenomen. Die, die bezig waren met zelflerende systemen. En juist voor dit doel. Dus uh, als je maar genoeg doordicteert, zal, uh, zal het eigenlijk steeds beter moeten gaan. Ja Tom, maar moet je dan niet uh, in de instellingen dat aan hebben staan, dat het uh, doorgegeven wordt aan, aan Apple of zo? Want ik heb dat bewust uh, uitgezet. Maar uh, ja, dus het is, misschien moet dat dan toch gebeuren. Maar ik had bijvoorbeeld, uh, wilde ik braille training erin typen. Nou, ik krijg het woord braaien. Dus niet voor elkaar. Ik, hij maakt er heel rare dingen van. Ik denk, hoe moeilijk kan toch iets zijn? En ik, ik zei het ook nog in, op zijn Engels. Ik denk, dan weet ik het misschien wel. Maar nee hoor. Maar dan ben ik wel heel benieuwd wat jij in de instelling hebt uitgezet. Want um, dat dicteren, dat, dat, uh, dat gaat via Siri. En uh, dat, dat gaat dus al via Apple. Dus dat kan je eigenlijk niet uitzetten. Dus ben ik heel benieuwd wat jij hebt uitgezet. Oh, nou, ik, ja, ik ergend iets bij privacy. Ja, bij privacy kun je dingen uitzetten... zoals uh, uh, diagnostische gegevens en dat soort uh, gedoe. Maar uh, als, als je voor dicteren kiest... dan uh, weet je, zee, daar, daar, heb, daar heb je ooit ook ja op moeten zeggen... of staat toe dat alles wat je dicteert echt naar Apple gaat. Want anders kan het ook niet. Hè? Want je iPhone zet dat niet om in tekst. Dat moet echt door een systeem worden gedaan... Uh, ...dat ook de spraak herkent. ja, Dat doet Siri natuurlijk ook. Nou, ja, dat wist ik dus niet. nee. Oké, okay, ja, dat uh, inderdaad, dat dicteren. Uh, was er verder nog iets wat je wilde weten uit jouw uh, vragenlijstje? Want volgens mij... Ik, uh, ik herinner me in ieder geval niks meer, maar ik kan er helemaal naast zitten. Nee, joh, je zit het helemaal goed. Het, het waren constateringen. En uh, ja, de vorige keer in de podcast is er ook aangegeven van... Uh, want sinds de laatste update gingen dus alle apparaten een belsignaal geven. Volgens mij was het... Ik weet niet of het Daniel is geweest. Nou, iemand die, of, of Ruud, dacht ik. En uh, dat heb ik nu uitgezet. Dus ik was er heel blij, blij mee dat dat in het, in het podcast uh, naar voren kwam. Nee, volgens mij is het helemaal behandeld, Tom. dankjewel. Ik moet zo meteen wel afhaken. Dus uh, ja, als ik in één keer weg ben... Nou, dat is prima. Nou, we zijn ook alweer lekker over tijd. Nee, dat was al, al eerder hoor, dat je dus inderdaad, uh, uh, als er gebeld werd, uh, dat je meerdere apparaten kon laten uh, meerinkelen. Uh, dat niet alleen, je kon ook een telefoongesprek opnemen op je, op je MacBook als je iPhone niet in de buurt was. Of op je Apple Watch als je die om had en binnen bereik van dezelfde wifi was. Dat kon allemaal al... Ehm. Um Oké, okay, dan gaan we wat mij betreft naar het laatste onderdeel van de chat... ...op bijna half vijf en dat is wat er allemaal uh, tijdens dit uur bij jullie is opgekomen... aanvragen, aan opmerkingen en allemaal natuurlijk over Apple. Dus wie de microfoon wil hebben, ik zou zeggen grijp hem. Nog even terug naar de Voice Dream Reader, daar ben ik een grote fan van. Je kunt ook uh, een webbrowser die je dus hebt gekozen... ...aan hun doorgeven en dan zetten ze hem bij een van de volgende updates, zetten ze hem er gewoon standaard bij. Bedoel je nou een webbrowser of bedoel je een website, uh, Piet? Sorry, een website. Oké, okay. nou dat is netjes, dat is keurig. Maar ja, op deze manier gaat het, uh, gaat het natuurlijk ook prima. Heel goed zelfs. Maar om er de klantvriendelijkheid van die lui aan te geven, dat, dat vind ik echt frappant. Dat is, ik heb bij een Amerikaans bedrijf gewerkt... En daar is het gewoon ingestampt. En dat doen deze jongens op een heel vriendelijke manier ook. Ja, ik vind, vind het ook. Wat ik al zei. Ik, uh, de Daisy Laser app van het loket. Die moet echt uh, met een hele goede update komen. Wil ik overstappen naar die app. Uh, want ik, ik kan nu alles hiermee doen. En uh, ik, nou ja. Uh, nee, je weet het. Ik, ik ben ook een fan van, uh, van VoiceDream. En ik raak ongetwijfeld gewend aan al deze updates. En de, die bukjes, die gaan er vanzelf wel weer uit. Dus ik ben ook een fan Jongens, hoe krijg je bij Force Dream al die websites eruit? Want dan kan je een, een website erin zetten, maar er staan er een heleboel standaard in. En die wil ik eruit doen. Maar dat lukt dus niet. Um, kijk, ik kan natuurlijk gewoon tegen je zeggen van wacht totdat ik de podcast heb gemaakt. Dan hoor je het wel weer. <laughs> maar je moet dan naar instellingen en bronnen gaan en dan de wijzigknop aantikken. En dan kun je uh, de bronnen, dus dat zijn ook websites, kun je verwijderen, Kees. Ik heb ook even een vraagje. Uh, jij zei ik kan op het ogenblik geen uh, tijdschriften downloaden. Wa waarom niet? Uh, je... Wa je kan helemaal geen deze tijdschriften via deze methode in Voice Dream zetten. Ik bedoel, ik kan boeken downloaden vanaf de website, maar ik kan geen gesproken tijdschriften downloaden. Het zou toch wel moeten kunnen, want je hebt toch ook een, een kopje tijdschriften, mijn tijdschrift. Ja, dat klopt, maar daar zie ik hem ook wel staan, maar daar zie ik geen downloadknop staan. Dat heeft volgens mij heel erg met uh, rechten te maken. Dat zit, hebben ze gewoon uitgesleuteld. Dat is uh, een verplichting van de uitgeverijen, van de tijdschriften. Maar ook de tijdschriften waarop je uh, bent geabonneerd en waar je geld voor betaalt? Ja, dat lijkt me toch inderdaad heel raar uh, dat dat zo zou zijn. Want juist voor de tijdschriften hebben ze onlangs uh, ook het terugsturen van, al jaren geleden weer het terugsturen van de cd's, uh, zeg maar, uh, losgelaten. En uh, daar mag je in feite gewoon mee doen wat je wilt. Althans, ja, nou ja, natuurlijk mag je ze niet in grote oplages, uh, maar bedoel, die mag je gewoon bewaren enzovoorts. Tenminste, volgens mij is dat wel zo, dus dat zou wel gek zijn. Want juist voor die boeken... Ja, en die zijn nu vogelvrij, alhoewel er wel een digitale handtekening in gestopt schijnt te worden. Hè? Dat systeem hebben ze volgens mij bij uh, dingetje gekocht. Hoe heet het Luisterrijk, die doen dat ook. Als jij daar een boek koopt en jij zet dat op een of andere manier op, uh, op zo'n big to torrent client of, uh, of in een nieuwsgroep, dan kunnen ze altijd achterhalen dat jij dat boek uh, hebt uh, geplaatst. Ze doen iets, ze doen iets in, die, uh, in die bestanden waardoor ze dat kunnen terug uh, kunnen herleiden. En dat schijnt bij uh, passend lezen Ja, zoiets heb ik heb ik ook gehoord. O, er verdijnen allemaal mensen al. Um, ja, ik weet het niet. Ik, ik, uh, ik zou het heel prettig vinden. Ik heb uh, bijvoorbeeld, uh, uh, ik kan me dan nou voorstellen dat ze dan wel uh, op je uh, in je leesmap moeten staan. Want dan zie je ze ook op de site. Maar ik zou bijvoorbeeld NCT heel graag gewoon in Voice Dream willen lezen. Maar dan, dan moet ik dat echt via de CD doen en zippen. En dan um, via de Dropbox erin zetten. Want ik kan het niet via de site doen, helaas. Ja, dat is ook de manier waarop ik het uh, gewoontegetrouw en ouderwetsheidshalve nog steeds doe, uh, Tom. Want dat uh, ben ik op een gegeven moment mee begonnen en ik vond dat zo handig. Uh, wat ik overigens wel, uh, en daar heb ik laatst een keer zelfs met de CBB over gebeld. Het is zo dat alles wat bij de CBB wordt aangemaakt aan tijdschriften, dat is niet leesbaar in Dropbox. En dat geldt dus ook voor bijvoorbeeld uh, dat nieuwe blad van Passend Lezen. Hoe heet het nou ook alweer? Uh, wat ik er ook niet op vooruit gegaan vind. Maar goed, uh, hoe heet het nou, dat, dat boekenblad? Uh, uh, Tussen de regels heet het nu ineens. En uh, dat kun je dus gewoon niet lezen. En uh, toevallig ben ik gisteren door die meneer van de CbW teruggebeld. Die is daarna aan het kijken waarom dat nou niet leesbaar is. Maar dat is heel gek. Want ook bijvoorbeeld het, uh, het uh, tijdschrift van de NVB, uh, uh, de oogvereniging. Wat ik vroeger ook nog wel eens een keer wilde doorlopen uh, met uh, een oudere Desy lezer, Een andere Desy lezer. Dat kan niet in dat... Voice dream reader worden ingelezen. Op een of andere manier lust hij dat lust hij hem gewoon niet. Je kunt hem zippen. En dan krijg je alleen het tekstbestandje met die HTML koppen te zien. En voor de rest leest hij niks. Dan zou je bijna denken dat er iets fout is in deze structuur. En dat kan natuurlijk VoiceDream zijn. Wat je zou kunnen doen, um, het is goed dat de, de mensen van de CBB en zo kijken maar je zou bijvoorbeeld ook eens kunnen, uh, contact kunnen opnemen... zoals Piet zegt, met de mensen van VoiceDream... en hun zo'n uh, zo zipje doen toekomen van... kijk, dit, deze boek, dat leest hij niet. Ik, heb, ik kan me ook wel herinneren dat dat, dat dat mij ook wel eens gebeurde... met boeken van um, passend lezen. Dan downloadde ik ze via de website. Dan kreeg ik dus hun zip. Die zette ik dan in VoiceDream en er zei VoiceDream... Dit boek duurt 0 uh, uur en 0 minuten. En dan pakte ik de zip op mijn computer uit. En haalde hem door uh, een, uh, een andere uh, DC uh, bakker. Dat was dat programma van Plextalk. Plextalk recording software. En dan lustte die hem wel. Dus, uh, maar dat probleem dat heb ik nu niet meer gezien. Dus het kan zijn dat dat in VoiceDream is opgelost. Ik heb geen idee van. Maar je zou dus inderdaad ook eens contact op kunnen nemen met de makers van VoiceDream en hun laten kijken naar die zip, als ze het tenminste bij de CBB of bij passend lezen niet kunnen vinden. Ik heb even een vraagje, is er een handleiding van Voice Dream? Ik heb wel zoiets gezien, maar uh, is die er nog of is die er weer of? Uh, volgens mij staat er wel ergens iets in de instellingen. Um, kan ik dat nog terug, even gaan zien? Terug, knop, opkiezen, passend lezen, agenda, Voice Dream, actief. Voice Dream, terug, mijn downloaden, Poppeling. afbeelding, terug, knop. Meteen. Terug. Hup. Disclaimer. Koppeling. Open. Terug. Vooruit. Passend lees. Sluit. Knop. Even Sluit. Even een inleiding. Uitige tekst. Instellingen. Even ins een Instellingen. Instellingen. Sluit. Cloud. Erst. Bron. St neem contact op. Snelle start. Gebruikershandleiding. Geselecteerd. Attentie. Het document is toegevoegd aan uw bibliotheek. Oké. Okay. Knop. Oké. Okay. Instellingen. Sluit. Cloud Synchroot. Erstelbier. Bron. Oh, knop. Instellen, sluit. sluit. Sluit. Voeg toe, filter, wijzig, zoekveld. Nieuw, user manual. 29 minuten en 34 seconden 0% gelezen. Oh, dat zal wel Engels wezen, Thuis. ben ik bang op. Library, supported document formats. Go to the section reader, visual settings. Oké, okay. nou je hoort het. Dat is dus een, een tekstdocument, want dit wordt voorgelezen door uh, onze goede oude Daniel. Hoe heet hij? Dan denk ik wel dat je dit uh, kunt exporteren. Maar de, dan neem ik aan dat hij ook wel ergens op de site te vinden zal zijn als dit. Maar, denk niet in het Nederlands. Nee, dat is niet zo erg. Is dat voicedream.com of zo, denk jij? Weet ik niet. Um, wat ik dan meestal doe is, nou dat zul je ook wel doen. Gewoon in Google, voicedream leader intikken en dan, uh, dan kom je er wel. Ik heb geen idee wat, wat de sitenaam is. Ik hoorde net ook nog een onderwerpje contact uh... Langskomen in jouw uh, instellingen dacht ik. Dus daar zal ook vast wel iets uh, staan waar je meer informatie kunt vinden. Ja, dat denk ik. 34 seconden 0% gelezen. Choices for documents of oh, different oh, formats. Oh, oh. Hij is uh, soms wel een beetje traag Voice -um. Hij is trager geworden. Het kost blijkbaar meer moeite om dingen te laden. Hè? Maar goed, dat is niet zo erg. Dan wachten we gewoon nog even. Um, ik geef de microfoon nog een keer vrij voor wie hem hebben wil. Dat contact, daar kan je dus via e-mail uh, contact met die lui uh, zoeken. Ja, zo heb je ook nog, uh, volgens mij, ik zag de laatste iemand iets over een voice mailer of zo. Ze hebben inmiddels meer programma's. Daar heb ik nog nooit naar gekeken. Ik weet ook niet of dat interessant is voor, voor ons. Ik weet het ook niet, Tom. Maar ik wens iedereen een heel fijn weekend. En tot uh, ergens eind mei dan maar zeker. Ja, nou, uh, volgens mij zijn we klaar. Want ik hoor verder niemand meer. Ik geef hem nog één keer los en dan ga ik jullie uh, roerend afscheid van jullie nemen. Ja, ik uh, zou zo graag zo'n SE willen hebben, maar ik heb helemaal geen idee hoe ik daar nou aan moet komen eerlijk gezegd. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Stap naar de winkel met een uh, portemonnee met geld. Nou ja, je zou zeggen stap naar de Apple Store. Daar, uh, daar schijnt hij niet, te, niet te, te koop te zijn. Tenminste, dat soort berichten hebben mij bereikt. En uh, ja, uh, ze zijn uitverkocht of weet ik veel wat. Ik kan natuurlijk wel naar T-Mobile gaan. Maar als ze dan roepen van nou kom over drie weken maar terug, dan, dan wacht ik liever nog eventjes. Dus ik weet niet waar ik dan weet kan komen waar die dingen in voorraad liggen. Heb je al, uh, ja, MediaMarkt zal ze ook verkopen. Ik heb, ik heb hem zelf nog niet in handen gehad, maar ik ken wel mensen die hem al wel hebben. Nou ja, als het um... Blijkbaar uh, loopt het storm. Uh, het was in ieder geval wel de bedoeling dat eindmeizen in uh, heel veel landen zouden liggen. Dus dan ga ik er vooruit dat ze op dat moment ook al behoorlijk voorratig zullen zijn. Apple uh, zoekt wel zijn uh, productiecijfers terug hè, om uh, de markt een beetje heet te houden, zeg maar. Ja, we zullen het zien. En we krijgen natuurlijk uh, in juni weer de WWTC. Dus dan zullen ze wel weer uh, nieuwe dingen gaan aankondigen. Want men verwacht natuurlijk ook de nieuwe lijn van, uh, van MacBooks in verband met die nieuwe Skylake. Uh, Skylake processoren en zo. Maar uh, Astrid, ik kan je niet verder helpen helaas. Oh, wat heb ik daar nou aan? Heb toch geen moer aan? Het vragenuur is het notabene. Ja. Oh, ik zou me ook zo graag eens in handen willen hebben. Want ik had al zoiets van. Goh, ik vind het bijna jammer dat ik die 6S heb gekocht. Want ja, met die, de, die druk, dat drukgevoelige scherm doe ik toch heel weinig. Ja, nou ja. De, de NS reisplanner heeft nu een aardige feature. Als je zeg maar de, de reisplanner selecteert en, en, en je drukt er hard op. Dan krijg je een soort contextmenu. Waarmee je dus heel snel naar uh, vertrektijden Kunt vegen, dubbel tikken. En dan pakt hij ook meteen het station waar je staat. Dus dat, dat is wel een aardige. Die gebruik ik regelmatig op station Utrecht. Oké. Okay, um, eenmaal andermaal. Oké. Okay, mensen, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. En uh, we zijn er natuurlijk over uh, vier weken weer. Zeg ik het goed? En uh, dan hebben we het dus. Vandaag is de 29ste. En april heeft 30 dagen over 27 mei. En um, dan hoop ik dat uh, Nens er ook weer is. En ik ben er ook nog steeds dan. En uh, nou ja, als het uh, je weet niet hoe het gaat. Maar uh, Nens wil graag dat ik een beetje blijf. Nou, als jullie dat willen zal ik dat toch maar doen. Hè? Ja. Want officieel is mijn, zou dat dan mijn laatste vraaguur zijn. Want officieel ga ik uh, 20 juni met pensioen. Maar in ieder geval, 27 mei ben ik er nog. En ik hoop jullie ook. En dan wens ik jullie een goed weekend. En tot over vier weken.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 the movement